De collecte bonanza. NPO Radio 2. Het is lang geleden dat hij zo voltaan glimlachte. Hij koestert de klanken uit de ether in zijn luidspreker... Langzaam begint hij te gloeien en te trillen. Langzaam begint hij te leven. Het is vrijdagavond. Hij is tevreden. Je radio leeft! Senders, music please. Van Enkel. is dat het begin van Stenders en Van Inkel... met The Simple Minds en Waterfront. Ik uh, ga even heel eventjes... Ik ga heel even uh, terug, even rustig. Uh, Rob Stenders, wat gaat er op dit moment door jij heen? Ik vind het uh, bizar. Ik, ik zit weer in een hallucinatie, zoals uh, de hele week eigenlijk al. <laughs> Maar dit kan dus niet waar zijn. We hebben Willem van Aanig ontmoet. Ik heb iedereen ontmoet. Maar de Stennis en Van Inkelreunie, dat is onzin natuurlijk. Ja, we hadden eigenlijk altijd afgesproken dat we het Neffig. nooit zouden doen. Nooit. We hebben het één keer gedaan voor Giro 555. Het ja, was ook niks, hè? Nee, was ook niks. Nee. Dus uh, je kan in principe nee. uh, wel verwachten... Alleen maar dat falen. Vandaag, uh, je kan alleen maar falen. Uh, en daarom doen we het. het. Geleurde, nou, dan zit je allemaal op de knoppen te Ik, drukken. Ja, zit eruit aan dat dat met mijn afluistering, erop. Uh, ja wat is er dan het, het is dan wel niet zo dat ik Willem van het... hem nu moet gaan leren voetbal, de, de, de, hoe hij moet voetballen hè ja ik hoor iets namelijk in de kijk ik ja. hoor dit dat is de volgende blaad, maar ik heb een ja. flauw idee waar die vandaan komt. Nou, uit mijn zolderkamer. Uh, oh, ja, oké. Okay, alles okay. is een hallucinatie. Dus even rustig aan, uh, Jeroen. Ja. Eh, maak je nergens zorgen over, zet die koptelefoon maar af. Okay. Uh, heb je die? Ja, ja, die, die ja. zet ik dan bij deze ja, af. Ja, ja. Dus dan, uh, uh, ja. Ja. Heb je uh, dat oortje nog? Dat oortje waar uh, je Ja, druk deze het, even uit. Hoe komt het toch? Dat, ja. dat ding Ja, aangaan, Jij bent zeg. super technisch, maar ja, ja. ik ben degene die natuurlijk deze zolderkamer beheert. Dus dan kun jij. Ja. Kijk, oh, dat is ook mooi hè? de baas van de hele NPO-radio ja. die denkt, oh ja, vroeger toen ik uh, nog niet de hele baas was van de NPO-radio, toen deed ik nog wel eens wat met techniek. De, en, en die voelt zich vandaag ook verantwoordelijk, dat is mooi. Ja, okay. Jeroen, rustig ja. aan, rustig aan. Ja, ik ben, aan. Er weer, ja? ben er weer, Ja, hey, weet, uh, ja sorry. Hier, hier zitten we dan hè, met z'n tweeën. God, oh jezus. Ja. Dit en, had, uh, uh, ja, dat is het mooie, wat je, de mythe is, Stennis en <laughs> Van Inkel, dat was ooit leuk. Hè? <laughs> ja, nou ja, vanavond blijkt dat dat wel meeviel. <laughs> dat gaan we, aan het einde van de, van de uitzending kunnen we dat even ja. evalueren. Ja, maar dat we het in principe altijd wel naar ons zin hadden. En eh, ik heb dus het hele team bijna bij elkaar. Hè? Ja. Ik heb uh, Mario de Pizzaman zelfs. Volgens mij hebben jullie wel eens ooit uh, minnaressen uh, gedeeld, maar dat was uiteraard uh, veel uh, voor je getrouwd was, Jeroen. Oeh, oeh, oeh, oeh. Ja. Dat is, uh, Mario ja. de Pizzaman is ja. het. Hij zingt ja. een beetje rond. Ja. Uh, we hebben Unico Glory hebben we ook ja, hier. Die heb ik vandaag speciaal uh, voor deze gelegenheid uh, bijna drie maanden uit de baaien zweten te houden. <laughs> uh, dus ik zeg, nee, hij gedraagt zich goed vanavond, dan is hij hier. Er is één iemand waar ik het telefoonnummer halverwege de rit van kwijtgeraakt ben. Dat was eigenlijk de hardste van ons allemaal, Marielle van den Berkt, ja. weet je nog? Ja, dat weet ik nog. Ja, wij, de, wij hadden de reputatie dat wij, uh, als we de IRI top 10 bijvoorbeeld deden, hè, dat we schandelijk hard waren, van, maar de enige die echt keihard was, was Marielle van den Berkt. Dus ik dacht, ook vanavond hebben we die nodig. Die, die heb je gebeld, ja. daar is contact ja, mee geweest, ja, echter. Ja, ja. Nou ja, echter, echter, echter. Ik heb één keer gebeld en ik heb gezegd, kom ja. je? Ze zei, ja hoor, ik kom. Maar ik ben vergeten te appen, uh, de, wat het adres is. En, de, en <lacht> ik had dus het adres ook niet meer. Dus dat wordt heel Spannend of Mariel van den Berg nou komt, maar we gaan het allemaal meemaken vanavond. Ja, Zullen we gewoon even nu de show op de rood zetten. Want we ja. moeten nou dan toch eventjes wel okay. de boel starten. Nu alle oortjes en pinkjes en de computerprogramma's allemaal optimaal lopen. Zou je kunnen zeggen dat het los kan gaan met deze vrijdagavond gaat Waar je haar kan doen, je heupen kan bewegen en mee kan doen met slechts en in. Zijn hele koop al lekker. Ja, het is, uh, absoluut in de categorie hele dikke en vette... Rock and roll! motherfuckers. Motherfuckers. Yeah. Ja, Lewis heeft een couple of days Even kijken wat er allemaal binnenkomt in de sms-box. Dat is een tijd geleden dat ik daarmee gewerkt heb. We doen uh, bij Radio 5LN appjes. Ik dacht briefkaarten. <laughs> En briefkaarten <laughs> met, uh, met geur en lipstick afdruk natuurlijk. Ja. Nou, dat gaat best wel redelijk, Jeroen. Het wordt ons allemaal vergeven, weet je wel. Elke, elke vorm van roest wordt ons vergeven. Uh, Elko, uh, ja, het is wel zo ijdel om het voor te lezen. Maar laten we zeggen, de berichten zijn op dit moment best uh, vrolijk van toon. Oké, okay, dat is uh, gunstig. Ja. Ik zie hier, uh, even kijken. Miss you van de Rolling Stones, wil iemand horen. Oh, dat is ook goed. Dat je spresties uh, eventjes uh, doorgeeft om uh, te draaien. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Peace reaction, babies. baby's. Nou, dat zijn goede dingen. Stop. Uh, wat? Stop. Stop. Ja, nou, oh. dat laten we niet doen, bedoel oh. ik. Nee. Oh, nee, dus, oké. Okay. Ja, nee. Hij kring. is uh, Is Beste Rob, Carlien en Jack, klopt het vroeger dat uh, Chef en een item had in het programma van Jack? Maar oh, dat ging nog over het vorige programma met uh, Jack Spijkerman. <lacht> dus, uh, uh, we kunnen dat, dat wel even beantwoorden. En Zou, dat klopt niet. Ja, dat klopt niet, mee. nee. Dus, maar er is echt wel serieus uh, post binnengekomen de af, het afgelopen uh, kwartier, hè? Uh, ja, dus dat is dan wel weer uh, goed, ja. Nou, het wordt wel een actieprogramma. Want we hebben in ieder geval ook uh, oude items uh, weer afgestoft. Zo zijn er uh, vandaag in de show de Indie Top 10. Dat is hartstikke mooi. En ook Ben Liebrand, die brengt ook zijn bijdrage. In het kader van dat we iedereen bij elkaar halen. Hij heeft een uh, in de mini-mix gemaakt, een speciale. Die we hebben afgestoft en die hartstikke leuk Yes, je hoort het hier. In Stenders en Verinko. Nu met Kelvin Harris. Dit is Promises. Lekker.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 Body is cold Sam Smit. De belofte is vaak veel beter dan de uitvoering. Dat heeft helemaal geen betrekking op wat hier gebeurt. Ja, ik moet toch even een beetje uitleggen. De totstandkoming van deze radio is redelijk apart. Want uh, er moest natuurlijk nog gegeten worden. En dat zal je altijd zien. Op het moment dat het precies 7 uur is, komen de pizza's uh, worden binnen bezorgd, binnen bezorgd. Dus we zijn ondertussen uh, pizza's aan het eten. En een beetje aan het kijken wat we nou uh, allemaal Rustig. gaan doen. Ja. Ik word echt helemaal overspannen van je. Ja, maar, ja. maar dat, dat ja. weet je toch. De, de, de, <lacht> dat, dit is het gedeelte dat het een beetje ja, maar maar ja, een is. Ja, ja, dat was jullie ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, deze ook zo gaat. Ja. Ja. Dus, maar ik zal even een uh, versnellingje naar beneden gaan. He, lekker. Okay. Ik zit een beetje op radio 5. Jij zit een beetje op radio 2. Ja, kijk, dat is goed, ja, heel goed, ja. Hé, hey, maar, uh, oké, okay. um, ja. tot stand kwam ik van deze radio. Zo, we hebben ook dus een redactievergadering gehad, zo waar. Uh, is waar. Anderhalf ja. uur geleden was dat. We ja. hebben we een beetje bepaald wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen. Uh, kun jij daar uh, iets meer over vertellen, Rob? Zeker, ja. ja, ja we het namelijk niet. We gingen pizza eten. ja. Daarna begonnen we om 7 uur en dan ga jij zeggen op de radio dat we pizza zitten te eten terwijl wij radiouitzending maken. Ja, dat... Nou, dat was wat we besproken hebben. En de webcams hangen er, dus daar kun je ook op zien dat er Eerst, af en toe gegeten wordt. Ja. We hebben de Mario, hebben wij, hebben ja. we Unico Glorie ook. Ja. Uh, Unico was een uh, waanzinnige producer en misschien is hij dat tegenwoordig nog. Uh, heb je, hebben we al, Unico, hebben we al ja. contact gehad met Mariel? want ik voel me een beetje schuldig. Uh, we hebben contact met Mariel. Ja. die gaat zo terugbellen en ja. die gaan wij spreken vanavond en wellicht zien. Wellicht zien, oké. Okay. Ja. Verder heb ik nog een andere wens. Uh, dat is een ultieme wens. Ik zit een beetje in die band reunion-sfeer de afgelopen week. Uh, er is eigenlijk niks gelukt behalve Nielsen. Ik heb vanmiddag nog even geprobeerd de shorts so zover te krijgen... om Commando so Savant met Baart in de keel te komen zingen vanavond. Dat zou of... heel leuk geweest zijn. Ja, dat ja. was heel leuk geweest. Maar hij zei, ik, heb liever, ik betaal liever 500 euro dan dat ik bij jullie Commando Savant... Het was voor KWF, dat heb ik uiteraard geaccepteerd. Uh, en uh, nou ja, ondertussen wil ik ook nog... Zo, uh, uh, de, uh, die, jij hebt me toen ooit uh, verrast, Jeroen. Uh, want ik was uh, op Bea van der Maat... van Wontonton, weet je nog? Oh, herchint. de zangeres uh, van Wontonton, Bea van der Maat. Zo, ja, ja, ja. Bea van der Maat was, ja, was fantastisch. Die, he he helemaal weg van was hij Ja, haar BH gezicht, uh... van der Maat zei ik toen nog, want toen was <laughs> ik heel puberaal. <g donkey> ja. Nu nog, maar ik probeer dat een beetje te verdoezelen. Zij was wel uh, de vrouw waarvan ik dacht... nou, stel voor dat ik nog ooit verkering in mijn leven neem. En je had uh, op zich uiteraard terecht medelijden met mij... want je dacht, die roze komt nooit aan verkering. Dus als het dan maar via de radio moet, dan maar via de radio. Dus jij hebt, ik hoop dat je het nog... Kan herinneren, ben van de maat voor mij geregeld? Oké. Okay. Ja, ik zit Jan... even heel diep te graven in mijn geheugen. Ja, ja, ja. Want ik, nou, natuurlijk, ja. kijk, die plaat, Aylai ja. I cheat is, on... die die is, ja, die is gewoon ja. uh, onlosmakelijk aan jou verbonden. Ja. Ja. Voor mij. He, maar wat je ja. eigenlijk zegt, omdat je een lieve vriend bent, en dat is buitengewoon sympathiek, van je zat geen enkele interesse. <lacht> ja. Maar ze vond het op zich wel goed om op de Nederlandse radio gedraaid ja. te worden. Ja, ja precies. Maar die, maar die airplay was, was leuk. Ja. Die airplay was natuurlijk leuk dus, dus daar kwamen we een hele oude NP natuurlijk bij. Ja. ja, die uh, moeten we natuurlijk even gaan draaien straks. Hè. Die ja, nou, uh, Ik heb geprobeerd haar. Vanavond hier te krijgen. Ja. Unico Glory weet of het wel of niet gaat lukken, hij zegt het niet. possible. of Duvel er mee speelt. Hè? Maar ik heb dus van de week iets heel leuks gedaan. Ik heb geluncht met Vincent Bijlo. Was het een blind date? <laughs> en ik moest even aan hem denken toen ik uh, Kim Sims draaide. Oh, we hebben helemaal nog niet bedacht welke volgende platen we gaan draaien. Dat moeten we ook nooit bedenken. Nee, dat is, uh, ik, ik zoek wel eventjes uh, iets uit. Maar eerst natuurlijk eventjes vertellen dat... ...deze show met veel zorg tot stand is gekomen... ...en dat we hartelijk danken voor alle aandacht... ...en blijf vooral geven voor KWF... ...want dat is minstens zo belangrijk als de platen die je hier hoort... ...in Stentus en van Enkel. En alleen de geest zit bij de ABB en vertelt ons waar de files staan. Hoopte wij. Dat was heel spannend. Het was deze, toch? Hey, als er Helene daar binnenkomt, dan telt dan, ze niet. Nee, nee, nee, nee, nee, Oké, okay, Helene, ja. uh, Helene is er niet. Dat gaan we nog even zoeken. Ja. Oh, dus zullen we even wat posten uh, doornemen? Op, uh... Jeroen, ja. hey, je bent zo ongelooflijk bezig met uh, de professionaliteit van het programma. Ja. Dat de post jou ongetwijfeld ontgaan dat Ja, ik heb het niet naar gekeken, eerlijk gezegd. Alles wat binnengekomen is via postbus 123456789... is best wel leuk om te lezen, hoor. Vertel eens. Ik zeg bijvoorbeeld, hier, Erika, die zegt... Hoi, vanmorgen hoorde ik om 7 uur 11 een heerlijk nummer in de auto. Welk nummer was dat? Nou, zeg jij het maar, Jeroen. 7 uur Een heerlijk nummer. Nou, dat zal dan James Last geweest zijn. Koud niet anders, koud niet anders, ja. James Last, Erika, is het. Uh, ik zie uh, Judas. Uh, Judas, nou ja, dat, laten we die ja. naam ook overslaan. Uh, Ferdinand vindt het fijn uh, dat wij weer een keer uh, een avond proberen radio te maken. Uh, Jury is ongelooflijk uh, gelukkig, maar uh, dat zal wel als we Johnny Nash draaien... met Falling in the of Love. Oh, dat is leuk. Ja, Pieter zegt, uh, Jury erop, legendarisch deze twee uur radio. Zo twee uur radio, we hadden drie uur in gedachten... maar jij zegt, uh, twee uur in zaad, <lacht> weten wij ook voldoende. Uh, Judith, uh, die, oh, die moet jij voorlezen, want dat gaat dus niet. Dat kan je dus niet voorlezen. Judith die oh. ja. zegt, lieve Robbie, je hebt dus echt niet door... dat je een woest aantrekkelijke knuffelbeer bent. Stop, dat is voldoende. We oh. gaan verder. Uh, maar er staat nog veel meer, hoor. Dus uh, Ik weet niet of je dat... Uh, ja, je dat maar niet... ik heb het nummer opgeschreven. Oh, okay, okay, yeah. uh, Simone zegt, oké, okay, die dochter die, uh, van me die verklaart me gek. Meen je echt dat je thuis bleef voor deze twee uh, mannen? Ja, en bedankt. No! Nou, ja, het is uh, moeilijk te geloven. Mijn dochters hebben er ook altijd moeite mee als ik het uh, uitleg. En, uh, ja. Die zitten natuurlijk helemaal in de jungle muziek. En, zo, uh, met, uh, ja. Ja. en dan draai je Welcome to the Jungle van de Guns N' Roses. Blijk je weer net weer even ja. de tijd geven. Nou, ik heb daar een leuk verhaal over. Mijn jongste dochter kwam op een gegeven moment thuis met een Guns N' Roses t-shirt aan. En uh, ik zit er zo aan te kijken en ik zeg uh, leuk t-shirt, ja hè, die heb ik. Uh, maar de, nou ja, weet ik veel waar gekocht maakt het ook niet uit. Ik zeg weet je eigenlijk wat het is kunstroze Nee, zegt. Ze, ik vond het gewoon leuk uitzien. Dus ik heb haar meegenomen naar mijn werkkamer... en ik heb haar drie nummers van Guns N' Roses voorgelegd. En ze heeft een t-shirt verkocht. Het t-shirt is nooit meer geweest. Het is echt waar. Ik weet het of maar dat soort dingen gaan zo, In de familiesfeer. Deze plaat hadden we het net over. Johnny Nash. En wie draaide deze plaat ook alweer? Altijd aan het begin van zijn programma... Leo van der Groot. Ja, het is Johnny Nash op Radio 2. We hebben drumstel, officiële drumstijl netjes aangekondigd. Ja. Dat is, we hebben echt alle oude spullen bij elkaar er. geraapt. Ja, is Gezocht. En, uh, ja, de, de ster. Die is er ook ja Het klinkt een beetje lullig alleen. Ja. En, uh, Jeroen, buitengewoon ijdel weer, daar gaan we weer. Uh, toch best wel veel verzoekjes voor Buffalo Bob en de Wrinkle Stars. Oh, Jeugdzonders. Yes. Ja. Nou ja, in principe hebben wij het nummer ooit Sympathy for the Devil. Uh, ooit door de internationale fanclub van Rolling Stones uitgeroepen... tot de slechtste Stones cover aller tijden. <lacht> hebben wij voor het goede doel, in elk geval... dat in Witte is altijd goed, hè. Uh, Er ja. zijn er heel veel slechte liedjes voor het goede doel gemaakt. En dit was er eentje van. Ja, maar ja, er zijn toch een hele hoop mensen die zeggen... nou ja, draai die nog een keer. Dus misschien Leuk. doen we dat vanavond, maar ja, dan wel zeker. voor het goede doel. Cool. Ja, dus ja. dat uh, gaan we dan doen, dat begrijp ik uit uh, jouw woorden. Nou, ik ja, bedoel, ik vind jou op, op de een of andere manier de baas van dit programma. Dat nee, zeker niet. Ja. Ook, hoor. Ja? Ik ben totaal niet de baas. Wat ook leuk is om te <laughs> vertellen, is dat uh, dankzij de welwillende medewerking van wat uh, enorme fans... zijn hier de originele jingle machines ook in de studio uh, erbij gezet... Ja. Uh, Mario, misschien kun jij even vertellen. Mario, de Pieterman, is er ook ja. uh, hoe, hoe ziet het eruit? Uh, het ziet eruit als een uh, rechthoek, grijs. Een uh, <laughs> witte voorkant. Even kijken, oh, en een rood knopje. Voorkom. En een groen knopje. Ja, groen knopje. <laughs> en het grappige, daar zitten dus. Uh, ja, daar, daar gaan van die verdopjes in. En die gebruikten we vroeger ook. Dus het is zelfs werkend gemaakt. Dus uh, zal, ik, zal ik even. Ja, man. Kom op met het, met het museum. Het is De radio! Ja, dat was even. Wat een Veronica-gaande. Ik dacht, ik ben toch een beetje beschaafd. Ik haal toch even de Station ID van het radiostation weg. He? We hadden het er net over. De mannen die een t-shirt uh, bezorgd hebben. rond de mooie schouders van mijn jongste dochter Teddy. En Deze heb ik laten horen aan haar zo gedaan. Kijk, dit is dus Guns N' Roses. En ze zat met wapperende haren en grote zweetdruppels op haar voorhand te luisteren. Naar Welcome to the Jungle! verkleed tijdens de live concerten. Ja, Axel Rose, uh, hij is natuurlijk iets dikker dan uh, voorheen, maar hij uh, telt het nog steeds, want zijn stem is hartstikke goed live. One, two, three, four, five, break down, baby. Goed evening, ladies and gentlemen. Ik heb hier bij mij staan Rob Sanders. Ja. Nou, dat is toevallig. Ik heb hier bij mij staan Jeroen van Inkel. Hey, nou, wat een mazzel zeg, hey. We zijn bezig om uh, de oude crew helemaal bij elkaar te krijgen. En er is iemand onderweg, uh, begrijp ik. Ja, Marielle. Uh, ja. Hi, Marielle. Hallo. Uh, hey. Oh. Vind je dat ik het uh, niet goed he, heb georganiseerd? Nee. Waar, waar, waar ben ik de mist in gegaan? Ik vond zelf voor mijn doen, ik bedoel, je kan ik van leren. Wat heb ik ver nou, verkeerd ik, gedaan? Ik vond het wel heel, ik moet even opletten of ik niet verkeerd rijd. Ja. Uh, ik vond het wel bewonderenswaardig dat je me belde. Is, check. Ik ben ja. leuk toen, dat was in juli. En toen zei je, Ja, ik weet er niet of het allemaal doorgaat. Ik laat het je nog werken. Oh, Marielle, het gaat allemaal door. Ik wil je dat even laten weten officieel nu. Je je ook? Ik ga niet zeggen waar je woont. Het is niet echt handig, maar ik hoop nee. dat ik goed rijd. He, heb, ik, heb, ik je heb ik je op zijn minst wel het adres SMS of ge <lacht> Ja, gelukkig was Unicode. Die heeft het geregeld. Dus dat, uh... oh, okay. ah, die was altijd al een iets betere producer. Dus dat is goed. Dan zien we je zo. En ja. wat een waanzinnige producer ja. ben ik ook. Hè? Door, de, door ja. de jaren heen heb ja. super veel georganiseerder ja, een geworden. Tot dan Applaus even ja, voor opzenders. Uh, hij is echt, ja, hij is echt dat, een nou, stuk anders dan, dan 8, in het verleden. in 8,9 kilometer, dan ben ik er. Tot zo. Yes. <laughs> Space. Ken jij de plastic tas of dat je hoort? Nee, ik, uh, uh, ik volg jouw lied. Ken jij dat? Ik ook niet, dus eh? ik volg jouw lied. Oké. Okay. Dan ja, nee, ja, nee. Ja, nee, ja, nee. moet ik toch eventjes diep graven in mijn geheugen, maar Hier hadden we een speciale rap opgemaakt van de Wee Papa Girl Rappers I remember the time I would try to rhyme, said to myself I've got to find the words, cause this vocab ain't it All these words, I know we don't think So I asked my sis to find me a teacher Turn around, she brings a preacher in Then he said, with a taste of the bass All you gotta do is have a little bit of faith A little bit of faith enthousiast gezocht, uh, al over de internet... Ja. naar uh, mogelijke restanten van de rap die ja. we ooit hierop hebben gedaan. Maar we proberen toch ook af en toe... Hè? Probeerden we toch ook nog politiek correct te zijn. We probeerden we ja. nog maatschappelijk relevant te zijn. Dus ik weet nog dat we met de, de plastic tasrap... was een variatie op... De, de condoom. De, ja, op de, nou, wie hebben Dit gehoord. En we proberen dus het gebruik van condooms te promoten. En zo hebben we dus een hele hoop dingen gedaan. Sommige integer, zoals die plastic tasrap... waar we dan de tekst niet meer van weten. Maar we hebben natuurlijk ook een postbus 51. Oeh, voor de, die wordt er vergeten. Voor, voor de staat. Ja. Ik heb dat uh, laatst nog eens een keer teruggezien. Maar dat is buitengewoon gênant. Maar ja. daar hebben we heel veel geld over. Uh, tenminste, dat gevoel heb ik. Ja, we hebben er geld voor gekregen, mm -hmm. uh, maar toen, zelfs toen hij uh, gemaakt was, toen, ja. hij, uh, toen wisten we eigenlijk al, dit is niks. Dit is nee, staat een paar jaar voor lul, ja, ja. Ja. En, ja. maar we wisten toen nog niet dat het op internet ook bewaard oh, zou blijven. Oh, dus ja. we dachten, ayo, ja. drie maanden voor lul staan voor uh, voor, voor leuk voor leuk. Vonden we toen nog heel acceptabel, toch? Ja, best wel. En kun je Naf-Naf jasjes nog herinneren? Naf-Naf uh, jasjes? Ja, man, ja, echt. Uh, Kijk, waren kleding, ja, er was iemand die kwam, kwam met kleding voor ons. Ja, het was nog veel erger. De, de Rijksoverheid bemoeide zich met dit spotje. En die zeiden, ja, volgens ons is rap heel uh, model, rapken, <lacht> ja. ja. En jullie zijn ook heel populair met de jongeren. En uh, dus we moesten een kettleblaster dragen. Dat stond ons niet. Maar o, o hemeltje, ja. ja. En daarna moesten we dus naf-naf uh, jasjes. Want dat, de Rijksoverheid had ook een sponsor. Naf-naf jasjes moesten we aantrekken. dat kan toch eigenlijk ja. helemaal ja. niet dat de Rijkens, Rijk ja. Rijksoverheid een sponsor heeft. Schande was het. Ja. En dat wij ons verrijken op... Het maakt er niet uit. Maar de bedoeling was natuurlijk dat wij uiteindelijk schoolverlaters richting het, arbeids... het arbeidsbureau zouden ja. brengen. Stimuleren ja. om ze daar naartoe ja. te krijgen. Ja, klopt. En dat lukte gigantisch, hè? Normaal, ja. wat een succes. Dikke rijen stonden voor de deur. Mensen ja. spraken schandaal die in de buurt van arbeidsbureaus woonden. Ja, het was niet helemaal. Uh, maar ja, wij dachten, nou kan ons het schelen. Alleree, maar jij was wel iets beter in kleding dan ik. Uh, ja, ik en, het niet. Mij kon helemaal niks schelen. Ik weet wel in welk jasje me. Uh, kon mij allemaal, maar jij had er nog wel enig verstand van. Maar ja. in, in de verte weet ik nog, Mario de Pizzaman, die, he, dat was onze, dat was, dat was, dat was onze modigie. De dress guy. Dat was de dress guy. Ja. En uh, Mario, ik heb een paar mooie herinneringen aan je, die oh. wil ik toch even delen. Laten we toch maar gewoon even... Redden. Moet ik gevoelige muziek starten, Rob? Of, <truimert> ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Want uh, als, als er al. als herinneringen opgehaald worden, ja. dan uh, is het tijd voor ja. gevoelige muziek natuurlijk. Ah. Ja. En, en, en dan hoop ik, Mario, dat jij het af kan maken. Oké. Ja. Af maken? Ja, ja was nou, in een... Nee, nee, ja. nee, want we waren toen natuurlijk vredelievend ja. enzovoort. Um, uh, maar misschien ook een goede vraag aan jou, Jeroen. Uh, Mario was natuurlijk de knapste van ons allemaal op was? jou na. Op jou na. <laughs> ja. Ja, ja. En uh, Mario, hier of daar zei hij wel eens een, uh, ons programma af. Maar alleen natuurlijk als hij hele belangrijke redenen had. Ja. Eén daarvan was, ik kan me herinneren dat hij zei... Uh, ja, ik moet vandaag gewoon uh, een mooie reportage maken. Uh, wij, uh, wij zitten het programma te presenteren. En wij kijken linksboven wij mijn tv-scherm. Uh, daar wordt op volle toeren vertoond. <lacht> oh, ja, oh ja, ja, ja, ja, ja. Ik weet het, ik weet ja, het weer. Heerlijk, heerlijk. En, en Mario, <lacht> achter wie stond jij toen ook een ontzettend Dat kan Corrie co Koning zijn geweest. Yeah. Ja, ja. rol heeft in uh, Expeditie Robbers. Ja, dan, uh, die is weer in beeld. Ja, ja, ja. Dan had jij toen al door. <laughs> ja, vooruit denken. Dat het, dat het een evergreen was. Ja. Over Corrie gesproken, mooi was die tijd hè, ja, Corrie. Heel en, mooi. En ik ook. heb er nog eentje, Mario, maar die is nog erger hè. Wil je dat ik die... Ja, doe? je mag alles zeggen wat ja. je wil. Uh, ik, ik hoop dat jij het ook nog weet, Jeroen. Mario, ons supermodel, knapperman, kijk nog eens. Niks, niks ja. mis. Hij, hij heeft het nog steeds. Er um, was een um, reportage waar hij ook voor, uh, tegen ons zei, ik kan even niet. Ik ben belangrijk uh, en model. Ja. En hij was niet gelukkig. En weet jij nog waarom hij uiteindelijk niet gelukkig was? Was dat het verhaal met die loterij? Nee. Oh jee, dat, nou, dat is ook een verhaal, ja. ja dat wil, dat wil, weet. Weet. wil ik ook nee, weten, ja, ja. wil we dus ik ook weten. Ja. Ja. Ik heb ja. een andere gevonden. Oké. Okay. Weet je het nog, Mario, of niet? Nee, ik weet het nee, echt niet, nee, nee. Wij zaten, want wij uiteraard... alle belangrijke kranten en opiniebladen van Nederland... namen wij door voordat we het programma begonnen. Dus ja. laat ze het actueel. <lacht> en uh, weet je het nog? Weet je het nog niet? Ja, nee, ik begin niet met lingerie, ja. lingerie of zo. Of was nee, was het is toch veel Oh, Ivo Kili. Nog veel erger. Nog, nee, maar je oh, vond het lief. Um, dingen, die ik als we hem wel laten heb. lullen, dan komt er echt van alles uit. Dus het gaat goed. Nee, ja, ja? nee zeg het maar. Ja, het was een mooie klus, hè, dat waar. Je werd er goed voor betaald. Maar wat jij niet wist, eh, want je was, eh, laten we zeggen, nogal pikant gekleed. En het was een pikante reportage: dat je gebruikt werd voor aidspreventie. Dat ben je, je niet. Oh. Echt waar? Hè? Oh, ja. uh, oh, dat is uit mijn geheugen uh, ja, grist, uh, sommige, dingen, sommige dingen verdwijnen uit je maar geheugen. Maar ik deed alles voor geld. <laughs> ja. Nee, nee, nee. Omdat jij natuurlijk ook met jouw geweten dacht... He, ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Nou, dat is misschien wel waar ja, geweest. Dus ja. als, als ik dan als naaktmodel moet fungeren voor een... Dan doen we dat. Ja. En dat je daar uh, buitengewoon boos over was toen je bij ons was. En god, vanuit ze me niet verteld. Waar je overigens gelijk in had. Ik vind wel dat ze, dat ze het je hadden moeten vertellen. Goh, ik moet toch eens even in die, uh, in die statistieken uh, nee, van vroeger duiken. Er komen leuke dingen Geen binnen. Is. Onder andere Shorts die stuurt ben, een... Vind een, je niet uh, interessant, uh, Jeroen? Uh, uh, nee, oh. uh, een audio bericht. We gaan even luisteren naar Shorts wat hij te melden heeft. Hey Rob, hey Jeroen, hey. met Gerg uit Duitsland oh, hier. Gerk. Sorry. Ik volg je nou sinds 1988, dat is een echt een heel fantastisch idee geweest dat jij vandaag nog wat samen met elkaar um, zal komen. Uh, ik hey. weet niet of mijn hey. Nederlands zo goed is, maar ik hoop dat het er, uh, ja. te verstaan is. Ja, hoor. Um, ik ben echt vandaag een gelukkig mens dat ik hier nou een auto kan weten en, uh -huh. ja. Naar, net naar thuis toe rijden kan en ja een fantastische uitzending kan horen van jou. Nou, Ik kan me nog helemaal herinneren dat de laatste uit. Duurt, een, van beetje, duurt een, een beetje lang. Dat is weer niet interessant. En in die uit de kitel die echt goed ja. waren. Dat was één keer voor hey, um, op, Jeroen. Het. Dat was um, Like a Hurricane van Neil ja. uh, Neil Young en.. Ja. Um, en ja. Goody Two Shoes, daar weet ik niet, Eddie um, The End. En die wil ik graag horen als het gaat. En ik vind die um, voor Rob die. Hoi. Um, we die zelf. Um, actie echt fantastisch. En het, ja. ik toneer 200 euro. Oh, 200 euro. O, o, o, o. Ja, applaus, applaus. Dat doet hij hartstikke goed. 200 euro voor het goede doel van Georg. Hartelijk dank daar uh, voor Georg. Uh, Ons advies is... Gerade, immer Gerade. Uh, ook die aardig om te zeggen. O, dat de dus. de, van Inkel. Leuk dat je er bent. Goedenavond. En dit is de plaats waar Georg het over had. Met misschien wel de meest valse gitaars. Alle allemaal. Ai, ai, ai, ai. Maar wel vals mooi. Ja, ja. Luister, dat is het nummer van Neil Young. like a hurricane. alsof je iemand uh, hoort huilen als uh, Neil Young op deze uh, op deze track zijn gitaar aan het uh, bespelen is. Ah, dankjewel schat. Een glaasje spaarrood. Heel fijn. Zet ik weer even veilig hier neer bij de draaitafel die we verder niet gebruiken. Hedenavond. De, de, de collector bonanza. NPO Radio 2. We the hell clutches evil dragon. Hey, goedenavond, goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Langzaam maar zeker begint de avond steeds meer vorm te krijgen. Met de muziek die we draaien. Dank je voor de lieve, mooie berichten die binnenkomen. En je kan natuurlijk ook nog even doorgeven waar je graag naar luistert. Wat je wil horen op vrijdagavond. In Stenders en and... ...uit de mond van de kant. Ja, she sent you Lekker hoor. Lekker, lekker, lekker. De bek, de stress, de sleur zit erop. Je maakt je klaar voor je weekend op en top. Entertainment avontuur, romantiek en muziek. Sfeer en gezelligheid, extravaganza tijd. Het weekend is geopend. Er is werk aan de winkel, dus hier zijn Stenders en Van Inko. Ja, wat leuk zeg. Een mooie aankondiging. Ontzettend fijn dat je die uh, hebt gegrepen. Goed dat je dat spul allemaal gevonden je hebt. Nog even, fantastisch. Ik ben gisteren de halve dag bezig geweest. Want ik zou je vertellen, het is echt niet gelogen. Ik heb uh, zeg maar één harddisk waar ik alles op verzameld heb. En uh, die haal ik uit de kast en ik zet hem aan. En het lichtje bleef maar knipperen. Dus hij pakte hem niet. Dus hij, hij, hij deed het gewoon niet. De harding is waar alles op stond. Dus ik heb enorm moeten improviseren. Gelukkig mijn vrienden uit Enschede met de jailmachines hebben mij ook een beetje geholpen. Dus ik heb, ik heb gewoon wel heel veel... Ja. Ja, ja, ik vind het wel mooi. Uh, kijk, eens, kijk eens even naar rechts, Jeroen. Ze zijn er allemaal hè, bijna. Ja, ja? Dit is, uh, Unico is er. Unico Gloria. Gewoon rechtstreeks vanuit de baaiers. De bel van Bayers. We hebben we de, we de, de <gif Öfs savory> ja, ja, ja. En we hebben uh, Marielle van den Berkt en, uh, en Mario de Pizzaman. Ja, Marielle, stijf, ik ben, ben, ben, ben zit, je bent eigenlijk net binnengekomen. Ja. Maar, ja. Ja, wat gaat er door hmm. je heen als je hier staat? Ik kan het niet omschrijven. Nee, dat dacht ik. Ben je nog boos? Nee, toch niet meer? Ik kan er nooit boos zijn, maar je bent gewoon niks veranderd. <laughs> dat Ze yes. heeft een bril nodig, hè? dat is wel uh, duidelijk. Nee, ik bedoel qua uitlug. O, Uiterlijk ben je helemaal nee. niks veranderd. Okay, goed, goed, je bent even knap. En... Hoe oud was je toen je bij, uh, bij ons werkte, bij Veronica? Niet <laughs> per zucht Ik was... 16, jij was ja, 28. Ik, ik was... 17 of... Nee, ik was 18 toen ik bij Veronica ging werken. Ongelooflijk, hè? En jij was de hardste van ons allemaal, want we hadden altijd het fenomeen de IRI-top tien. En wij hadden de reputatie, dat we waren. Nou, ik dan. Jij was dan... De, maar ja, jij deed ook redelijk mee met de IRI-top tien, <lacht> weet ja. je, elk jaar... Of elke week, een inventarisatie van de meest irritante persoonlijkheden. En degene dus die het hardste was, altijd, dat was... Wat zit ik in met die drumstick? Ja. Dat, dat was jij, Marielle. Dus van ja, de, uh, maar dat was 1989. Uh, 124. 89, of zo. Ja. Hoe dat mensen al ook. in shock waren als ja. je... We... Zou je vandaag uh, namens ons uh, verantwoordelijk willen zijn... dat de stichting IRI uh, top 10 vraagt weer een nieuwe lijst? Of je vandaag, natuurlijk, als wij dan de aardige dingen doen... doe jij gewoon Nee, weer nee ben, ik ben echt veranderd. Ik ben nee. echt heel anders. Nee, ah, dat dat uh, vind ik heel goed, want de mens moet veranderen. Als je ja, stilstand is achteruit hangt. Als je mij ziet staan, dus, dan zie je een heel andere persoon. Dus ik geef je... Ook een, niet. <lacht> Hier is vast het lijstje, kun je even oefenen. Oh, oh nee, ik wist het. <lacht> ja, nee, Sommige doe ik echt niet. Noem nee. even één na. In ieder geval die erop staat. Eén ja. dingetje als je ik kan lezen wel. mijn hand zegt. Even als voorproefje op de irritatie. Oh ja, dat eentje weet vind ja. ik echt wel fout. Maar nou. ja. De hele familie roept, Behalve... Dries, die Dries. vind ik leuk. De hele familie nee, Roefink. Dat ja, ja. zit daar verkeerd. Nee, het nee. is of de hele familie nee, ja, of dan, niks. Ja, uh, okay. Nee, okay, oh, rapperboef, ja, dan ja. is okay. dat. Oh, dat is genoeg van het Maar thuis, Ik, zeg, ik maar moet maar, nog wel naar huis, dus ik ja. weet niet ja. of ik het heel erg kan zeggen. Maar het moet toch wel deze wijk uit. Dus. Kortom, Marielle is er weer. The Bitch is Back. Speciaal voor jou, Marielle. <laughs> Elton John, ja, hier kon je nog zingen, tegenwoordig is het anders. We hebben het over live natuurlijk. The Bitch is Back. Jasjes. En vuil uh, gekleurde broeken met wije pijpen. Dat was Elton John 30 jaar geleden. Tegenwoordig wordt hij binnengereden op een uh, steekwagentje. Hij heb daar beeld bij, hè? <laughs> <laughs> Maar uh, het was wel. The bitch is uh, back. Ja, ik kom even terecht bij de DJ-keuze van deze week. die jij voor je rekening hebt genomen. Ja, doe nou eens even rustig. Gooi even alles dicht. Ja, sorry. Ik, ik, ik ja, ja. Dat, is, dat zit in mijn aard. Hè. Ik wil. Dat weet ik wel, weet ik maar. ik wil alles vertragen en vertragen en vertragen. <laughs> Verstoren. Ja, dat, dat is, de is de zo de leuk. Deze ook hè, volgens mij. Ja, ja, ja, ja. Vanaf half negen was het, was het gewoon. Nou ja, doe even lekker rustig aan. Weet je wel. De, neem je tijd. Maar dat is dus veel post, hè. En kijk nog eens even rechts. Je moet het even op de ja. laten werken, Jeroen. Dat oh hele ja. spul ja. is er, hè? Die, uh, die pizzaman is er. Unico Glorie, wel ja, een Marielle. Ja, je hebt gelijk. Ja, uh, de, het uh, Dit uh, type is er ook. En uh, je, je moet jezelf een plezier doen. Soms moet je jezelf een plezier doen. Even in de onderbuik kietelijke jout schelen. Al doe je het alleen maar even in je hoofd. Dan doe je het niet hardop en is het even stil. Die postman, ja. die, die vind, mensen vinden het over het algemeen. En ik zeg het vriendelijk, omdat het anders te ijdel klinkt. Um, positief. Goed dat Mariel er is. Ja. En er zijn een paar uh, belangrijke vragen. Uh, die moet ik even beantwoorden. Dat is uh, vrij ja. belangrijk. Uh, Martin die zegt: ja, uh, het is allemaal leuk dat jullie er zijn. Maar is Ben Liebrand er ook? Dat is een goede vraag. Ik heb daar een antwoord op. Ik heb daar een antwoord op. Uh, ben Liebrand, ik, uh, zal ik. Uh, ja, we nemen de tijd hier, Joen. Nee, Ontspan ik, even. Ja. Ik heb, oh, het wordt een hele oninteressante helemaal, radio, maar uh, nemen even de uh, tijd. Helemaal chill nu. Ja, helemaal chill. Uh, we hadden Curry uh, uh, en Van Inkel. Hè? Curry uh, uh, en Van Inkel, ongeëvenaard uh, uh, radioprogramma. En uh, nou ja, daarna gaat Adam Curry gaat internationale carrière maken. En dan neem je mij. Nee, nou, dat, nee, dat, nee, nee. Dat, nee. Wij kozen jou. <laughs> wij kozen jou. Dat zeg ik. Ja. Uh, en um, ik vond dus die Ben Liebrand. Uh, de minimix was het altijd. Ja, dat vond uh, je niet um, zo... Uh, dat is wel een goed onderdeel. Ik dacht, het zit mijn ego in de dag. 100.000 mensen stemden speciaal af voor de radiouitzending. Kreeg ik wel in de gaten op een gegeven moment. <lacht> en toen was er nog niet eens social, maar ik kreeg het toch al ja. vrij snel in de gaten. Uh, maar jullie hadden toch ook een soort cultus om Ben Liebrand heen. En dat was terecht, want de mensen vonden het allemaal mooi. En uh, ik dacht, wat een moeilijke remix. Allemaal van mooie nummers. En die doet hij daar koeienbellen ertussendoor. door. Ja, maar je moet even zeggen dat uh, Ben Liebrand was zeg maar, uh, toen wat Armin van Buren nu is. Alleen dan niet internationaal, maar nou Nee, ook internationaal volgens mij. Ja, maar. maar niet zo groot als uh, Armin. Ik bedoel, ja, Nee, Armin is groter in. internationaal hoor ik. Oh ja, dus ja. ik doe me hier tekort. Sorry, je bent daarvoor. Dat deed ik dus toen ook. Ja, ja. en dat wij <laughs> toch nog min of meer bevriend zijn geraakt, is eigenlijk een, een wonder. Een, bolder, een klein wonder. Hij haatte het dat ik op uh, sokken. Ik vond ook achteraf, als je erover nadenkt, koket, dat je op, op je sokken op een mengtafel loopt en zo. Nee, nee, ik heb tegenwoordig... Uh, ik zit even te kijken, hij is goed aan vandaag. Ik heb een voet aan, dat is goed. Uh, en en uh, nee, jullie hadden dat goed gedaan, hè. Curry en jij, weet je wel, Ben Librand heeft weer een, een, een, een mini mix. Een podium had hij. Podium. Daar. Ja, een podium, en jullie icon. gingen... Ja, dat, dat ging dan hard, tien minuten lang. Ja. En uh, jullie <laughs> deden net alsof je het mooi vonden. Nee, we vonden... Nee, ho, ho, ho. Ja. Maar vonden het ook mooi. Negen ja. van de tien keer. Nee, dat moet ik ja. eerlijk... Ja. Nou, toevallig kwam ik bij die ene keer binnen. Ja. Dus ja, ik, ik vond ik ben lieverant, ik vond wel een fenomeen leuk. Ja. Uh, maar ja, je weet, zoals je ook uh, Frans Bouwer een fenomeen vindt. dat je Nou, ja, ik gun het je wel. Maar ik deed één ding heel erg verkeerd sowieso, uh, dat programma. Want Dan kwam Ben met zo'n uh, mini mix aanzetten. En uh, dan, had die, je, dan ging hij dat helemaal introduceren. En dan had hij weer uh, een geweldig nummer. Ik, ik weet, nou, Harlem van Bill Witters had hij aangezeten ja dat kon ik niet hebben. Ja. Oh, dat licht, dat vond jij als... heilig schennis, hè? Ja, dat dat ik vond zeg, je te ook vergaan. dat blijf je ja. vanaf. Als je Bill Withers dan zo haat, schiet hem dan neer. Weet je, dat was een <laughs> beetje mijn filosofie. Maar ja... <laughs> ja Holy <laughs> ja, moly. Ja, rijd ja. dan rijdt er alles toe, weet je wel, ja, schiet ja, hem neer. Nee. Ja. Dat was geen goede manier om vriendschap te sluiten met uh, Ben Brandt. Nee. Dus dat wij ergens nog vrienden geworden zijn. Weet je wel. Ben had iets van, ja, dan ging dat ding aan, die tien minuten. En ik dacht, nou, dicht zetten. En dan lullen we gewoon even met elkaar van, hoe gaat het met jou, hoe gaat het met jou. Maar hij was natuurlijk bij jullie gewend geraakt dat hij daar, weet je wel, de, de, de, de, de rode loper had gekregen. Dus we hebben daar een goed gesprek over gehad. Een goed gesprek of drie en vier. En uh, toen kwamen al die luisteraars en ik dacht... die komen voor mij, hè? Ook een beetje voor jou. Maar uh, vooral voor mij. En dat bleef dus van, geen van beide waar te zijn. Ze kwamen allemaal voor Ben Librand. Ja, dat was uh, heel fijn. Ja, dat was een beetje jammer. Te, hè? Dan kom je dan op een gegeven moment achter... en, uh, en dan ga je er wat beter naar luisteren. Dan denk je, oh ja, ja. Maar de essentie van het verhaal is... we gaan dus Jongens, zeker... Het duurt al weer ja, te lang hè? Ja, voor jou. Do zei, het ja, ja, ja. duurt het een beetje langer. Doe even een bumpertje. eventjes een beetje aankleden. Kom even tot de essentie van de zaak. Want het goede nieuws is... Hij komt. Hij komt. <lacht> hij komt. Hij komt. Hij, hij komt, komt die goede band, band. Ja. Ben. Wel per telefoon, want hij woont in Canada. Ik vond dat een flauw excuus. En hij heeft een hartstikke nieuwe remix gemaakt. En ik zal, wat ik er ook van vind... super neutraal kijken als ik het niet mooi vind. en Ongelooflijk enthousiast kijken als ik het wel mooi vind. te gek, hij heeft een nieuwe mix gemaakt. En... Oh ja, het duurt toch weer te lang, hè? Nee. Hij ja, komt. Hij komt. Hij, hij komt, komt. Hij komt. Hij komt, komt er groeien Ben, band, ja. twee platen over negen. As usual. Veel verzoekjes ook uh, voor uh, bepaalde jingles die we draaien. Ja, het is ongelooflijk. Het lijkt we wel, te wel lang het jingle-item van, van, <laughs> van Ferry Basen vroeger. Maar onder andere, ja, die hebben we natuurlijk nog niet gedraaid. Oh, en die ja, oh, wel. ja, ja, met het weekend voor de deur. De week weer voorbij, met het weekend voor de deur. Voor jou en voor Uh, dit is jouw DJ-keuze van vandaag. Zo staat hij uh, mooi aangegeven. Uh, deze mevrouw, die heet... Emma Louise. I feel like one of us It's gonna end up all behind the finish line I don't know why, but I can just feel it And I can see it shaping up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 Dat ja. Mooie keuze! Ja. Werelds! En uh, het raar is, dit is dus gewoon een meisje. Ja, dat is inderdaad vrij raar, ja. ja. Als je erover nadenkt. Want uh, ze klonk wel vrij heftig. Hé, mooi, die klappen die erin zitten. Echt uh, geweldig. Friends, uh, stand on neutral, uh, zullen we maar zeggen. Emma Louise en um, Keep On Falling. Ik ben daar, ik ben daar gedoe, daar ben ik blijven doen. Hè. Dat met die plaatjes allemaal. Altijd, hè, ja. ja. Maar um, we hadden het er eerder deze uitzending al over. Hè. Uh, bedankt nog dat jij op de huwel huwelijksmarkt probeerde mij te bemiddelen. Terwijl ik te bemiddelen, zeer, ja. zeer onbemiddelbaar was. Um, maar er uh, <lacht> was ook iemand, Bea van der Maat, van Wontonton. En dat I Lie in haar Cheat, behalve dat ik haar de mooiste vrouw ter wereld vond... Uh, was het ook het beste nummer op dat moment. En uh, altijd die, die stomme hitlijstjes. Ik heb hem gevonden, de allereerste Flip 9 die wij hebben gedaan. De Flip 9 van, uh, want dat is kennelijk de eerste Flip 9 die is samengesteld. 25 januari 1988. En nou, misschien even nog uh, voor de mensen die denken, de Flip 9, wat was de Flip 9 ook alweer? Ja, een stom lijstje met uh, favoriete plaatjes. Van Rob Stenders en consorten. Jij deed alsof je er ook bij betrokken was. <laughs> Ik keek heel stoer als ja. het opgelezen maar werd. Het kon je eigenlijk gereedschelen. Nee, dat is, niet waar, dat is niet waar. Het kon je best wel wat schelen. Ja, heel goed. Um, even doorgenomen, uh, snel op nummer 9, When Will I Be Famous van Bros. Oeh, dat, wat erg. Dat Oh, oh, oh, stond die erin? Die was van jou? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Nee hoor, nee, ik vond hem ook leuk. Eerlijk is eerlijk. Op achter Get Out of My Dreams and Get Into My Car van Billy, Ocean. Van Billy Ocean, nou. Ook voor jou? Ook voor mij. Ja. En ah, daarna ja. kwam de verantwoorde muziek van mij. Natuurlijk, chagrijnig ja. kijken. En dan doe je het altijd al goed. Uh, Bourgeois Tech met Idol Mind It All. Op nummer 6 House. Uh, Arrest, die vonden wij allebei leuk. Crush. Ja. Zijn Crush, ja. 5 JOS Days The Nits. Verschrikkelijk. The nits. Mm. Vonden we allebei niet ja, leuk. Hoe ja, staat die erin? Nog steeds niet leuk. Vier, I Wanna Be Your Man van Roger. Die was van Mario. Ah ja, Roger met die ja. Focoda-stem. Ja. ja, te gek. I ja, ja. Drie hadden we Hezen Shadow Winter van de Bengals, die vonden we allebei leuk. Lekker plaat. Twee Just Like Paradise, David Lee Roth. En op nummer één... En op nummer 1. van Won Ton Dus ik heb geprobeerd om uh, uiteraard vanavond Won Ton bij elkaar te krijgen... of op zijn minst Bea van der Maat hier uh, naar de studio te krijgen. Maar ja, soms moet je het gewoon doen met een uh, ouderwetse telefoonverbinding. Bea van der Maat, goedenavond... Het zou fantastisch zijn dat ze nu terug zou praten. Ja. Heb jij haar wel op oh, je koptelefoon? Of... Nee? Ik heb haar niet, nee. En alle. <laughs> ja, hallo! Oh, oh, oh, zie en je dat? was gewoon pesten, natuurlijk, wat ze deed. Je <laughs> een beetje, <je laughs> toen een beetje. Toen lachen. ook. Toen ook. Ja. Ja. Hallo, Bea. Hallo, hallo. <laughs> um, en, en, en toen was er daar ineens een uitzending, ik weet het nog, van Stefan Stassen, Radio 2, bijna twintig jaar naar Stenders en Van Inkel. En Stefan Stassen zegt. Weet je, Bea van der Maat, die Rob Stenmers, hè, weet je nog? Je was toen in de studio. Hij was helemaal blind van je. En hij draaide die plaat. Oh. En toen werd het nog erger. Toen zei je, oh, ik krijg geen idee over wie jij het had. <laughs> nou, dat was echt de genadeklappen, Bea. Dat was de genadeklappen. Hallo trouwens, goedenavond. Fijn dat je... Goedenavond. Ja, goedenavond. Ah, hoe gaat het met je, Bea, vandaag ah, bedankt, de dag, 2018? Ja, ja. Het gaat heel goed, mij. Oké, okay, vertel eens wat ben jij aan het doen allemaal. Doe je nog, uh, zit je nog in de muziek? Uh, nee, ik zit absoluut niet meer in de muziek, gedurende oh, oh. al een jaar of acht, schat ik. Oh, ja. En uh, dat is gekomen omdat uh, mijn kinderen die waren aan het studeren ja. in andere steden, en dan kwamen die in het weekend thuis en dan moest ik weg en dan, dat vond ik niet meer leuk. Ah, ja natuurlijk, vanwege ik, de familieomstandigheden. Ik... Dat deed je toen ook, dat vond ja, ook goed. Ja. Weet je wel, dan, dan, dan, dan ik kwam ik daar sociaal niet uit. Nee, dus dan ging van... ik even empathisch ingrijpen. Ja, net als ja, <laughs> Een poging tot, ja. Je gaat lekker, ga door. Nou, ik vind het jammer dat je geen muziek meer maakt. Want jullie hebben natuurlijk wel uh, heel veel uh, gedaan door de jaren heen. Uh, uh, uh, uh, vind je nog muziek van nu leuk? En zo ja, wat dan? Hij is goed. Oh, uh, ja, muziek van nu. Ik moet zeggen, ik heb... Uh... Uh, ja, mijn, mijn, mijn man heeft... Uh, Ach, mijn uh, man, mijn zieken, kinderen. Ben de... je ja, ja. allemaal gaan? Ik ja. in twee zinnen uh, al weer duidelijk gemaakt... dat het er nog steeds hetzelfde voor staat... Later in 1918. Oh ja, dat was Maar dus, uh, ik heb... Uh, uh, Vorig weekend de plaat, de nieuwe LP van David Byrne gehoord, oh. en die vind ik alweer fantastisch. Oh ja, dat is uh, iets van de, wat is u van de dingen? Uh, slippery people, ja, ja. Uh, Road to Nowhere. Allemaal fenomenale oh. live show ja. uh, Bea. Ik ja. probeer het hierover te debatteren. Ja, ik heb, maar... ik heb nu een punt. Ik heb nu een ja, punt. Je punt dan, okay, laat okay, me gaan. Laat gaan. Ik, laat even okay, gaan. Okay, ik probeer okay, het, ja, het. Ik probeer ja, ja. het. Ja. Ja. <laughs> <laughs> ja. Um, jullie zijn zo snel. Oh, dat is goed. Die die live shows van van David Byrne, die maken de hele de wereldgek. Binnenkort uh, is er weer een live show van David Byrne. De hele wereld praat erover, over ja. en, en het is een ja, on, ja. ongeëvenaarde live show. Stop making sense was al geweldig, en maar nu is er dus een live show die is nog fenomenaler. Ik heb daar twee geen ja, kaartjes die voor. Is het geweest. Ga je? Ik heb twee geen kaartjes. Ja, ga je met me mee, Bea? Zo, zo gevaarlijk terrein Heel erg Ja, ja. Zo ja, Maar de kinderen, hè? De kinderen. De kinderen, de kinderen ja. en de man. Ja. Ik krijg eh, van de Sander, Maai krijg ik pas, eh, pas binnen... Bea heeft later wel Urbanus versierd. Ja, dat is waar, je hebt in een film gezeten hè, met Urbanus. Oh, ja. ja, ja, ja, dat is waar. Google Sun, dat was dat... Ja, ja, fantastische film uiteraard. Die, die naaktscènes waren fenomenaal. Ja. Met dat acting. Oh, er wordt geweld, ik moet open doen. We staan er nog steeds hetzelfde voor als in 1988. En uh, twintig jaar later bij Stefan Stassen. En uh, nu weer een paar jaar later uh, bij Stennis en Van Enkel de Reunie. Ik accepteer het inmiddels. Ja. Mogen we nog één keer oh. je plaat draaien? Zou je voor één keer willen liegen, zeggen dat je altijd verliefd bent geweest op me? En dan draaien we I Lie in our Cheat. En dan laten we de rest in het midden. Kijk, in België zeggen we... Ik heb altijd een dikke bol voor jou gehad. Prachtig. En dan is het toch nog goed gekomen. Anno, 2018. Ja. Nee, ja dankjewel. Fijne avond verder, hè? Ja, jullie ook, hè. Ja, ik voel een hele goede goesting ook, hè. Ja. <laughs> Bon dat is een laaier uit. Ziet best mooi right. hoor. Wat vergeten, en daar uh, moeten we nu meteen verandering in brengen, want er is heden week een kindje geboren, ja, en wel een zoon voor uh, Eva Jinek Alom. Gewaardeerd, een geweldige, geweldige dame van de televisie, en hij heet Pax Valentijn, de zoon. Dus uh, Eva en man van harte gefeliciteerd. Nog één keer, maar hoe? Pax, uh, fa fax, Pax, nee, uh, fax? Fax? Nee. Fax Fax Valentijn? Nee. Fa fax Papier. Nee. Uh, fax Fax Valentijn. Het, het is een jongen, mocht je eraan twijfelen. Ja. Dus, uh, dat, <laughs> <laughs> er, er komt echt een hele leuke post binnen. Ik ga eventjes een paar dingetjes doornemen. Uh, <laughs> <hijen>. Even kijken. Kunnen we ook weer faxeren? Nou, toevallig hebben we het over faxen. Nee, dat kan niet. Oh. Nee, dat kan alleen maar na negen maanden. <laughs> Wauw, stemt Faktier. er zo in. Kondel, net zo energiek en spannend van vroeg genieten. Dat zegt Norbert. Norbert, dankjewel. Uh, Kees, die zut, vat <laughs> geen cowboy. Oh, God, ik, dit hele computersysteem is niet op mij ingesteld hier. Uh, nou, oké. Okay. Uh, nog meer dingetjes doornemen, thanks Emma Louise. Iemand vindt dat heel mooi, dat is Sandra. Uh, uh, Kees die zegt, sorry verkeerde hoek, die zit op de webcam te kijken. Hij zegt, hij wordt kaal. Ja, dat is uh, inderdaad correct. Maar ja, kan ook, zijn... ook over mij gaan, hè? ik heb oh, er ook last van. Oh, nee, oh, oh, oh, oh ja, ja, oké. Ik doe we eventjes empathisch naar me toe, dat begrijp ik of wel. Of kan ook over Unico gaan. <lacht> want die is nu Of Mario, ja, maar ja, die was het tal. dat is waar. Ja, ja, precies. Oké, okay, even kijken. Um, hebben we alles behandeld? Oh, uh, <lacht> alles behandeld. Oh ja, nee, de Pieterman gaat ook meedoen aan uh, Stoptober. Daar, uh, dat is wel een goede actie. Wat ga je dan doen, uh, Pieterman? Van 30 september, niemand weet eigenlijk nog. Dus ja. uh, het wordt nu uh, even bekendgemaakt. Uh, 30 september tot 4 oktober ga ik in het Stoptoberhuis zitten in Vinkerveen. En uh, dan ga ik vinkerveen. ook proberen om te, om te stoppen met roken. Want ah. ik rook nu, uh, al een tijdje. En ik wil daar heel graag vanaf. Uh, mijn kinderen ook zeg ja, maar nou, dus, mm. uh, dat is een goede... goede okay. ja toch en wat yes. moet je dan precies doen wat houdt het in uh, vooral niet roken <lacht> <lacht> wat zegt hij dat is fantastisch Daniel. Ik, ik wilde daar echt gewoon nog hele filosofische dingen over zeggen maar hier gaat het om <lacht> <lacht> dit is toch ja, ja. Ja, vooral, ja nou ja eigenlijk wel ja gaan we even naar Romans ja Hartstikke mooi. Oh, dit. Nou, heel veel succes ermee, oh, in <laughs> dit geval, Pizza Man. Wat we gunnen, je van harte. Ja, hoor. Het is vrijdagavond, Stenders en Van En dit is Wolf. Ik weet niet of je het kent, maar het is lekker. lekkere me <middels> Oh, this time no, it's not the end zone. this time go, it's not whatever whatever it takes, I will hold the show with a million eyes, will watch me go, watch me go, watch me go, better hurry up, cover up your scars, what you gonna do in an endless war, Go. Gotta prove him wrong, gotta let them know. Oh, oh, oh, oh, oh. I won't stop at nothing, nothing. Lekker, dat was uh, om te genieten met een hoofdletter G. Goeie afkondiging, wel. Vond ik dit zelf. Maar nou, nou, ik dan om... nog beter. <laughs> Je moet hem ook een beetje aanmoedigen, hè? maar ja, misschien was dit wel de beste aanmoediging. Succes! <lacht> uh, wat, uh, wat, wat, mis nou? ver... wat mis ik nou, wat ja, mis ik nou? dit vergeet ik nooit meer. Oh, ja, je had gewoon een hele briljante opmerking, dat was gewoon het, uh, het ding. Het dus schiet er ook gewoon uit. Ja, nee, ja. Oké, okay, sorry, maar je huilt wel. Het is het einde van de week, Rob is natuurlijk, uh, heeft weinig we slaap gehad, dus hij is oh, heel lang. snel licht geraakt. Ja. We gaan even terug naar... Uh, ken je nog die plaats van Faith No More, We Care A Lot? Ik ben het al nooit dat gewerkt werken. Ik ben werk, hem de tijd. Ik zal hem even opzoeken. <tosses> uh, ik wil gewoon door, want anders uh, komen we nergens met die show natuurlijk. Was, uh, ik laat hem een klein stukje horen van We Care A Lot. Dat was deze. <tosses> Dat was op zich een hele goede plaat. Ik gooi hem nog even in de holt, misschien. Dat we hem ook straks nog even kunnen herhalen. Maar we hebben, daar, we hebben daar in onze grenzeloze wijsheid... hebben we gemeente het studio in te moeten duiken... daar een Nederlandse versie van te maken. En Pas dat nou, is he, heel slecht gelukt. Maar ik, ik heb natuurlijk allemaal oude masters. Dus ik zat daarop te zoeken en toen kwam ik er tegen. Het, het, het, het, het, het klinkt echt nergens daarmee. Ik, ik laat het dan toch wel eventjes horen. En let dan vooral op... Wij rappen, ja, echt erg vermoorden. De dag begint, je voelt je vreselijk apenkool. Totaal geen zin en toch moet je weer naar school. Een fijne avond had je gisteren voor de boeg. Maar je nieuwe vriendin, die vond het nog te vroeg. Ja. Ik zie hem al. Nou, die solo, die zit er lekker in. Dit. Oh, gaaf. Hij, dit. Ja, ja. Het is trouwens even iemand die heeft gebeld. Die wil nog even gedag zeggen. Hallo, dit is Janet Jackson. En je hoort to Spinders en Van Inkel. Faith no more. Uh, dat mag duidelijk zijn. Ze gaven er veel om. Uh, dat die... we, we moeten een uh, beslissing nemen, Jeroen. Uh, daar komen echt serieus uh, veel appjes binnen en sms'jes voor. Onze sympathie voor de Devil van Buffalo, Bob en Winkelstars. Moeten we wel, als we het draaien... en als we het voor veel mensen draaien... moeten we wel een behoorlijke donatie doen, hè? Zeker, dan moeten we minimaal 2 gulden 50 binnenkomen. Wat aan die euro's. Hè. Ja, ik zeg Radio. maar wat. Radio. You think that's pretty clever Don't you, boy? Flying on your motorcycle Watching all the ground beneath you draw You kill yourself for recognition you kill yourself to never ever stop I don't know. Yeah. Uh, je hulp nodig, uh, roepstenders? Serieus? Uh, <laughs> ik wil, ik, maak, er wel van, maak er even een momentje van. Maak er even een momentje van. Je ik hebt ik wil... hulp nodig, wil ik nog een keer ja. herhalen. Uh, <laughs> Ik zoek eigenlijk de muziek voor de nieuws. Ik ben helemaal niet thuis in dit computersysteem. Kun je ook niks te doen, want je bent geleend van Radio 5. Ja. ja. En dus dat, dat, dat is niet zo erg. Alleen, um, ja, je moet het niet elke keer weggooien. Ik, ja, ja, het is mijn ik, systeem, ik gooi altijd alles weg. Doe dat nou niet, want nee. ik, ik zet dat klaar. Je, je weet, ik ben technisch handiger dan jij. En uh, dan gooi je het dus elke keer weg. Ik heb twee van die bedjes klaarstaan elke keer... En, en dan gooi je dingen... moet je ja, niet doen. Nee, dat moet ik niet doen. Dat, nee, is, uh, dat is geen woede, maar dat is meer onhandigheid. Het is meer onhandigheid. Mm -hmm. Ja, nou, toevallig okay. dat... Uh, ondertussen ben ik zover dat ik hem gevonden heb. Oh, ik het alleen eventjes uh, Martijn... Ah, oh, daar is hij, Martijn. Wat zeg je? Eh? Wil je de reclame hebben? Oh. Ik heb goed nieuws voor je, ja, Jeroen. Top. We hebben reclame en daarna gaan we verder met... kunnen we ons even concentreren op het uh, nieuws. Eerst de reclame. De, de collector bonanza. NPO Radio 2. Het is in Aalten. En daar daar nou, woont, wat heet hij ook Engels Young. Engels uh, Young. Ja? Die, uh, het is heel makkelijk als je Aalten inrijdt. en Ik was daar in de buurt, ik, uh, ik had een feestje gehad. En ik denk ik rijd even langs. En dan rij je het dorp in, het is heel makkelijk. Het is gewoon het grootste huis van het dorp. Daar woont hij. Simpel. Ja. Simpel. Nou, Jeroen, even ademhalen, want nu komt het trage gedeelte van het programma. Ja, ja. Voor, maar voor we verder gaan, omdat het toch traag is... kan ik even dat moment pakken. Ja, maar doe maar. Ik wil toch even een woord van dank namens iedereen uitspreken... Uh, voor de geweldige gastvrijheid die jij ons hebt gegeven, Rob. Want jij stelt toch je huis helemaal open voor dit gebeuren, voor dit feest. Zit je me nou in de maling te nemen? Nee. Bro? Ik, ik, ik, ik, sta er, ik vind het echt bijzonder. Want ja. ik zit dan te denken: zou ik dit thuis uh, allemaal willen? Nou, uh, nee. Het antwoord is voor het goede doel. Ja. Voor KBF. Nou, voor het goede doel. Nou, ook niet. Ook niet nee. Nee. Nee, nee. Nee, dat, is, dat is je huis, dat is privé. Dat is speciaal. Je hebt dat helemaal niet. Uh, of, uh, nou, ik ben een gelegenheidsintrovert, hè, dat weet je. Ja. Ja, dus uh, ik vond uh, dit een goede reden om het uh, op, te, op, op te heffen. Dat wil niet zeggen dat ik heel sociaal ben geweest. En met iedereen leuk gesproken heb. En iedereen goede gesprekken gevoerd heb. Dat kan niet. Kan ook ik ook had nee. uh, postzegelpalen privacy. Ik had uh, mijn slaapkamer. Daar mocht niemand komen. Ah, ja. Waar uh, is die? Uh, is die nee. hier in de buurt? Net... Had je plannen, Jeroen? <laughs> hebben, we, hebben we nog een losse kamer. Kijk, deze kamer, die kunnen we meenemen. Zullen we even... Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> ik zal de... Uh, er zijn veel mensen die toch geprobeerd hebben, net als bij Elvis Presley. Graceland, mag je overal komen. Je, neem aan, je bent ook wel eens bij Graceland geweest, toch? Ja, ik ben inderdaad ja. niet geweest. <laughs> nee, je, je mag dus daar bij Graceland... Wauw, heb ik meer levenservaring dan jij. Ja, Alleen no. hier dan... Dan mag je dus overal naartoe, behalve naar de slaapkamer van Elvis Presley. Mm. Nou zijn het misschien ongelijke grootheden, maar toch. Behoorlijk. Ja, de ja, king. Op een paar uitzonderingen naar, want niemand in mijn slaapkamer. Alrighty, ja. oké. Okay, nou, dan moeten we dat ook oh. zo laten. Iedereen gaat er naartoe. het is heel leeg nu ineens, ja. <laughs> ja. ja. ja. ja. ja. Maar wat je gaat doen uh, als je gelegenheidsintrover bent, zoals ik, uh, dan uh, ga je dus hamsteren. Dus dan ziet die slaapkamer er gewoon niet meer uit. Want je wilt niet elke keer naar beneden en denken... mag ik een kopje koffie? Mag ik een kopje thee? Uh, mag ik een drankje? Niks ervan. Mag ik wat eten? Dus ik ga hamsteren. Dus elke keer gaat er gewoon wat uit die, ja, die boodschappentas mee naar boven. En uh, gisteren. Wilde ik... ja. Ja, dus ja, hele kamer ligt vol met allemaal uh, flessen, uh, pakjes koek, chips, uh, nou, ontbijtkoek. Nou, uh, wat, nou. uh, wat, ik weet het niet, nou. ik maar wat. Ja? Ja. Met eten en ja. drinken. En restanten daarvan. oh ah, ja. lekker. Ja. Dus uh, vandaag was dan de, de hoofdproductie, Lotte. Die zei: Het kan mij niet schelen, ik moet even met je praten. Laten we naar boven gaan. Die keek uiteraard naar dat hamsterkamertje. Ja. Nou, die wil dus nooit meer hier komen. Nee. Ja. Nou, het is heel frappant, want voordat we de show begonnen, heb ik even een paar dingen opgeschreven zo van nou, misschien kunnen we het hierover hebben. En ik zie hier staan hygiëne, huizen, stenders. Zie je? Punt één. Punt 1, De ja, slaapkamer. Afgewerkt. Als je, je. kleine vliegje ziet, dan weet je, dan is het tijd om op te ruimen. Ja. Lekker, hè, dat langzame gedeelte van kan oh. of niet? Hè. Dan je ik heb gewoon ik, alles kwijt. Helemaal chill. Ja. Heel. Vertel oh. even wat je allemaal kwijt wil. Op rechts, kijk nog even. We hebben Mario de Pizzaman. Daarvan ja. heb jij net gezegd succes met, met stoktober. Ja, verder, verder wil ik Mario ook niet meer horen. Ja. <lacht> Unico, uh, ja, kom er even bij als je wil. Je het is gedeelte, dus dit uh, programma kan even duur nog verder. Hallo Unico. Hallo Hoe wat wil je weten? Nou, je zei, als je het ergens niet over moet hebben... is over waar ja. ik het hier, het hier en nu uh, mee bezig ben. Dus uiteraard vraag ik aan je, waar ben je gisteren mee bezig geweest? De kritische journalist. Ja, ja, kritische journalist. De muzikale klanken. Wat is dat? Ja, muziekmaker op. Dat is het leukste wat er is, toch? En dan draai jij af en toe een plaatje op de radio. Ik... En dan is ons systeem weer tevreden, toch? Wacht eventjes, dus ja, even race ik, over. heb ik jou gedraaid? Hey. Nou niet mijzelf, maar uh, wel mensen die we supporten en uh, Wie is we te maken. Maar wacht even. Uh, Jij zit dus in de muziekmakerij. Uh, ook in het, de muziekmakerij. Het, het, het uitgeven. Uh, het branding. Uh, oh, Zo'n zo zo Engels woord. Branding. Ja. Ik voel me heel comforting nu ook. Ja. Als je, <laughs> maar, wat is branding ook weer? Breng een merk met ja. een budget naar de muziek. En geef het samen uit. toch? Oké. Okay. noemen. Ja, ja. ja. Hij zegt niks. hè. Nou, nou, accepteren we dat Jeroen? Want hij is onze <laughs> oude vriend van vroeger. Ja. Ja. Heeft, heeft hij jou ook ontslagen ooit? Toen hij, uh, toen hij baas werd van Veronica? Ja Eén dag. Mij ook. dag. wel ontslagen. Mij wel. Ja, Jeroen niet? Hele, Ja, nee. Nee, Jeroen niet. Jawel, één dag. En nee, geschorst. Uh, nou, je zei, jouw woorden waren, je bent ontslagen. Dus <lacht> ik, ik maakte uit op dat ik niet geschorst was. Maar wat was het euvel met jouw weer? Dat dat. Met mij waren er heel veel euvels, maar ja. ik vond dit wel grappig. Ja. Ja. Ja. Maar s'avonds s avonds belde hij weer. Toen zei hij, van maar. dit moet we even oplossen. Want zo moet het gewoon niet verder gaan. Het punt was namelijk, het was een periode dat we um, steeds meer liedjes... Lekker hè, uit, de radio. Uit, ja, ja, ja, gaan we dan, uit ja. de computer kregen en dat we steeds ja. meer moesten draaien zelf wel uitgekozen. Dan moest ik heel gaan wennen. Ik zat altijd te schuiven, plaatjes eruit, plaatjes erin. Ik dacht, oh, dit is een betere Europa, dit is een betere tweede plaat. Ja, en daar werden ze natuurlijk helemaal kriegel van. De leiding. De, de leiding, ja. Zaten we toen wel op die magische middengolven? Ja, dat was de magische middengolfenkleed. Gaan we nu ja, te ver. Ja. Uh, Unico was dus gewoon uh, one of us, Jeroen. Weet je wel? Hij was één van ons. Ja, was en wat de deed good, hij? Hij naaide ons eruit. Ja. ja, alles voor de luisterzaken. Alles voor de luisterzij. Ja, nou, ja. dat is een ja. beetje hoe het zit. Nou, <laughs> Jure bosman denkt. Oh. <laughs> Ik doe een family GELACH <laughs> De voor het insight wordt, Jure Bosman is hoofd van de hele NPO-radio. Ja, ja ik wil het nog schrijven. even hebben over de budgetten, Jure. Want uh, ja. de, daarom hebben we Rob totale muzikale vrijheid gegeven. Is waar. daar heb je er ook geen ge last van. discussies niet meer te hebben. Nee, is waar. Daar ah, heb je er ook geen last ah, van. Nou goed. Maar Unico, je bent heel hoog. Hè? Dus uh, met, hebben we overigens een recept straks? Als jij een recept wilt, doen we voor ah. tien nog een recept. Ja, je bent ah, niet ah, blij, nostalgie. hè? Nostalgie. Maar bij mij eigenlijk, je hebt hem geschorst, onder het mond. Ontslagen. Ontslagen. Ja. Ja. En mij dan? Ja, jij deed niet mee in het systeem volgens mij steeds. Dat hoor ik vaker <laughs> Op een gegeven moment was dat te ver gegaan. En je Ook contract, dat hoor ik vaker contract bijna, dus ik denk, ik pak die mijne. nu. En ik heb je manager gebeld, ze moeten met Rob praten. Ja. Want het gaat niet goed zo. Ja. Zoiets was het. Ook nou. dat hebben we volgens mij weer bijgelukkig vandaag, volgens mij. Ja. Marielle heeft de brief ter bevestiging volgens mij getypt. Uh, ja. Maar hij heeft mij je... ook ooit een keer ontslagen. Oh, nee. Unico! Ja, is is maar, ja. maar kijk, Jongen. iedereen kan alles zeggen over Unico. Hij heeft één ding waanzinnig goed gedaan. Hij heeft ook Marco Boussato ontslagen. Ja, hij heeft ook Dat is een hele leuke. Jij ja. ja. ja. zat bij die firma ook van Marco Boussato. Ja, Ik ben een van de medeoprichters. Ja. Dus dat was ja, ja, ja, ja, een ja, ja. leerzame tijd erop ja. in het leven. Je kan van heel hoog naar heel laag gaan. En terug? En terug. En terug. Ja, okay. Hard werken. Wat, wat was de grootste les die je aan oh, dat avontuur mooi. hebt overgehouden? Dat je uiteindelijk niemand kan vertrouwen. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. Uiteindelijk kan je niemand vertrouwen. Ons wel, hoor. Ja, ik zeg, ja, startplaats. Get ready for the fifth generation of rock and roll. Ja, ja. Oeh, lekker gitaar. Daar heeft hij wel een punt, hè? Ja. Zometeen schakelen we over naar het lab van Ben Librand... Twee plaatsen over negen, dan ben ik een keer op tijd. Dat Dank u wel. Een van onze favorieten. Yeah. Black Rose, Jealous Again. Je ben al te bellen? Ja, ja. oké. Okay. Ja. We kunnen we, we, hij, hij was niet, want hij, hij zit in Canada, Ben. Ja. Dus moeten we moeten bellen. Ze niet zo's op. Ja. Ik heb ja. Oh, nee, dit is uh, dit, ik, ik krijg zo'n voor dus dat schiet niet echt Nee, Nee, ik heb toch ik een andere waar. Oh, dat is supergrappig. <laughs> ja. Moet je een nul bellen voor, is er voor een buitenlijn of niet? Unico, nee. Nee, nee, nee. nee. nee hoeft geen nul Zij, te bellen. Hé, hey, Unico, gaan we wel een recept doen straks, of niet? Ja, ja, ik nee. heb een heel mooi recept. Je kan niet naar het buitenland de bellen met deze lijn. Een tuintje van tomaat. Een tuintje, een tuintje, tuintje tomaat? van tomaat? Oh, oh lekker. Okay. We doen straks ook nog de IRI top 10. live samengesteld, Mariel, we rekenen op je... Is dit uit de tijd dat je... Ja? Ik krijg een foto van Marielle. Ik wilde daar niet uh, de, de vleiende oh, okay. factor op. Maar je bent echt niet veranderd. Serieus, zit 35 jaar tussen. Dat gaat best goed. Yes. Yes, yes, yes. Uh, Jeroen vraagt... Of ben vraagt wanneer je belt. Uh, ja, nu. Ja, oh, oh, ja, ja. Ja. Ja, maar jullie zijn wat... zet, ja, jullie elkaar aan het bellen. Daar ja. gaat het vast. Oh. Ja, ja. Als het goed is, uh, zijn we nu met nee? hem aan het bellen. Oh. Uh, ja. Het is, uh... <laughs> Hallo. Hoi, ja. hoi Ben Libran. Ja, ja, ja, ja. Mag ik uh, om de retrospectief een groot applaus voor Ben Libran. <tied> We beginnen beter dan vroeger. Ben, voor jou? Ja, een tijdje terug heb ik. Nou ja, deze keer ben ik niet te laag van jullie. Ja, ja. Oh, begint dat, begint dat nou, het is twee over negen, twee platen over negen. Dat is toch uh, het ja. goede moment? <laughs> dat is ook tien voor half tien. <laughs> ja, maar wel twee platen over negen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja dat is wel. Oké, Ben. Hoi. Uh, fijn dat je er bent uh, bij, uh, bij de reunie van uh, Stennis en Van Enkel en uh, alle andere aanverwante artikelen. Uh, Benny, uh, al die jaren, de, uh, al die mensen roepen altijd... ja, Stennis en Van Enkel geweldig, fantastisch. Maar uh, Ben Lieberand is geweldig, hè? Dat is het grote kruis dat ik nu al jaren draag ben. Ja, en uh, ik vind dat wij. Uh, hebben toen uh, een keer een gezellig avondje beppen gehad bij jou thuis. Dus dat moeten wij eigenlijk wel een keertje overdoen. Een beetje bijkletsen. Oh, dat is leuk. Goed idee. Als jij het eten meeneemt, verzorgen wij de drank. Ja. ja en jij de minimix cool, cool, cool. ja en dan toepas ook een minimix ja ik kan me ook nog herinneren ben, ik ben, was een keer in New York geweest en toen uh, was ik daar op, op, op bezoek geweest bij uh, radiostation en uh, uh, dat was heel uh, grappig die uh, gasten hebben, hebben toen uh, mij uh, in de show gehaald en dat vond ik zo jammer dat ik die opname niet had en jij was in die periode ook in New York en je had helemaal niks gezegd en toen kwam je een week later kwam je met de minimix en toen had je van die opname uh, van het radiostation in die ochtendshow had je een hele te gekke minimix gemaakt, als verrassing. Weet je dat nog? Ja, ja, ja. dat kwam er echt heel mooi voor, ja. dat was, ja, ja, ja, de show, leuk. ja, ja, ja, ja, dat was, uh, uh, ja. Waar was... gaat dit over? Ik heb geen uh, idee, want ik voel me buitengesloten, ja. Oh, sorry, ik denk het ik Ik moet even een anekdote bijhalen die Rob ook kent. <lacht> <lacht> graag, ja, graag, ja, graag. Nee, maar wat wel leuk is, is uh, voor vanavond heb je de keuze laten vallen op iets bijzonders. Wat natuurlijk in die Mijn, periode nee, nee, nee, ook... ik wil een anekdote waar ik ook bij betrokken nee, ben. wacht nog oh, even. Ik kom, mee, ik kom oh, eruit, oh, ja. Want toen was natuurlijk de serie Miami Vice heel populair. Ja, en uh, daar zat, uh, werd, uh, die trek werd erin gebruikt natuurlijk eigenlijk, hè. Phil Collins. Uh, yeah. Ja, die, die serie Miami Vice was heel populair, maar het was niet de aanleiding van die serie dat ik <lacht> Ik dacht al gedaan. dat het ging komen. Nee, precies. Oké. Deze heb ik inderdaad gedaan, uh, weer op zo'n vrijdag, toen ik dacht van nou, wat ga ik deze keer doen. En uh, in Unite was altijd een favoriet van mij. Ik had toevallig de CD Face Value waar die op stond. Uh, het bijzondere is dat uh, die ochtend ben ik eraan begonnen en uh, nou, tot het moment dat ik moest racen, ben ik eraan bezig geweest. En toen ben ik naar Hilversum gereisd. Die band, dus die tape... die is uiteindelijk ook... Uh, met de woeste achteraan eraf geknipt. Maar die tape, die opname... is uiteindelijk ook naar Virgin's gegaan. En dat is ook de opname... die op uh, vinyl en op cd... Uh, bij Phil Collins is uitgekomen. Dus het is wel... Zo... Heel bijzonder. Die tape is gewoon eerst bij jullie in de studio <laughs> op de recorder geweest. Als <laughs> die de reis is gewaakt naar, naar Londen toe. Dus dat was wel heel, heel gaaf. En, yes. op, en op Nieuwe Wereld, werd toch? Ja, ja. Dit heeft uh, meneer Collins toch weer een, uh, ik geloof een top 4 rit in uh, Engeland bezorgd. Uh, in ja, 8, maar 80, was... eind 87, 88 was dat. Ja. ja, heel gaaf. Heel gaaf. En het leuke was dat uh, ik was op dat moment in Londen was voor de uh, kampioenschappen van DMC... Wat? En, uh, DJ Mix? De, de, de, de ja, mix hallo. ja, de mix oh, voor mix. DMC. En uh, Tony Prince uh, die vroeg van... van uh, wat wil jij doen? Wil je een stukje gaan Wie, mixen? of Wat wil je gaan doen? Wie? Ik eigenlijk, Tony uh, Prince. eigenlijk deze, ja. deze mix wil even draaien. En uh, toen was hij klaar. Toen heb ik in de microfoon geroepen... Uh, als jullie wij willen hebben, dan moeten jullie voortje even bellen. <laughs> en de, vo de volgende ochtend om... Ik geloof half twaalf of half één ging in het hotel de telefoon en uh, luisteraars, let wel. Op, let wel. Ja, we let op. Dat was in een tijd ver, ver voor het internet en zelfs ver voor uh, portable telefoons, dus geen idee hoe ze het uit pak hebben gekregen. Maar in ieder geval, de telefoon ging op mijn kamer in het hotel en ik had Virgin aan de lijn en nou ja, het was geregeld, ja. uh, hij kwam uit. Ja, de, die dingen, de, het is toch bijzonder hoe die dingen kunnen lopen. Hè? Ik vind het ook een heel bijzonder idee dat het de tapers geweest die bij ons in de studio heeft gelegen op de bandrecorder. Op zich ook heel goed geweest dat we die avond niet al te veel speciaal specialen gegeten. want die wilde nog wel eens op de bandrecorder vallen. Dat was dat nooit een wereldhit geworden. Nee, dat was dat nooit een wereldhit geworden. Maar, uh, maar een... misschien had hij dat wel, wel nog verder gesloten. <laughs> ja, ja, ja, ja. Zou ja. kunnen. Uh, ben, maar op zich, uh, wat volgens mij leuk is... Uh, alle beroemde dj's, de hele wereld uh, uh, veroverd door Nederlandse dj's... en die noemen bijna altijd Ferry Maat en jou als voorbeeld. Dat moet toch wel leuk zijn, of niet? Ja, dat vind ik heel gaaf. En te meer omdat uh, daar ging het destijds helemaal niet om, hè. En dat was het niet het doel en dat was het niet het streven. En het, het bekend worden was niet het streven, het was gewoon... Uh, uh, Leuk bezig uh, uh, uh, <laughs> uh, zijn met Nu bezig Die jongens ja. zijn goed uh, bezig. Uh, ja, precies. En uh, voor je dit weet, uh, kun je dan later, jaren later, teruglezen in uh, ieders zijn bio... Op, uh, op het internet van uh, ja, Fiesto, Elmer van Buren, Allemers, Sorsky, Ja. Het hele koor, ja. die allemaal wel. Allemaal uh, zijn ze op, op je. Ja, een in de mix, uh, <laughs> ja, in mix of een grand-mix... Uh, en begonnen met, met het mixen, ja. Dus ja. dat is wel, ja, wel gaaf. Ben, wat is het uh, grootste compliment dat je ooit gehad hebt en van wie? Nou, eigenlijk zijn de grootste complimenten toch wel de complimenten dat uh, ik door collega's en mensen uit de muziekindustrie uh, toch wel die titel uh, van pionier in het mixen heb uh, gekregen. En uh, ja dat is wel, wel heel erg uh, gaaf. Dat ik ja. eigenlijk. Kijk, je, je hebt altijd fans. En fans zijn natuurlijk, uh, weet je wel, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En ik uh, hou ik ontzettend veel van. Uh, maar als dan gewoon je door een collega... Nou ja, zeg ja, maar door een collega. Een jury of je peers. Ja, Een ja, ja. collega. Ja. Zo titel, maar no hang het er eens een zijn. label aan. Wie bedoel je? Noem er eens één. Een. Ik bedoel, bescheiden als je bent. Maar noem er eens één een, waarvan je denkt... Nou, dat, dat, dat vind ik... Um, dat, dat, dat, uh, mensen krijgen ah, wel eens je van je de koningin, welke koningin welke krijgen welke ze wel eens zo'n zo dingetje wel. Zo uh, ja? Weken, twee weken geleden was hier in Calgary Martin Garrix. Ja, ah, geluidelijk, ja. name dropping. Nou, Martin ja. Garrix. Nou, en uh, ik ben daarheen geweest, ik was wel even benieuwd hoe dat, uh, hoe dat ging. En ik ben daarheen geweest, ik heb hem uh, gesproken en het allereerste wat hij tegen mij zei, ik heb vanaf 2005 jouw jaar-mixer gekocht. Verkocht zelfs. Ja. Legaal. Geweldig. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, gewoon bij de, bij de Free Records Shop. Ja. En uh, die had je toen nog. En ja. um, uh, niet alleen dat, maar als je dan even gaat terugrekenen, toen was die dus negen jaar. Wauw. Dat, wel, ik, dat, dat bedoel een, ik. Ja, dat dat een, Lintje van de Koningin of compliment van Martin Garrix? Ja. Wat wiet booster. Ja. <laughs> The mix. So nou, weet ik niet helemaal zeker meer of ik hier mocht praten, ja of nee. Weet jij dat nog? <laughs> de doorgas Ach, ja, was ja, het. Was het. Ja, wacht. Ja, ah, okay. Hoor je mij ja. ook nog? Ja, ja, ja, ja hoor jij ook, ook nog. Ja, ja. ja. Oké, okay. hey, want we moeten zo meteen wel even melden dat, op de, dat deze d op cassette op dit moment gevuild wordt. Met de opbrengst voor het KWF. En uh, de celler die staat inmiddels al op 467 euro. Ja! Yeah! Uh, stel voor uh, dat er mensen zijn die misschien meer willen bieden. Waar moeten ze naartoe? Waar, waar, waar vinden ze hier? Uh, nou, ga even naar uh, Libran.nl dan. Mm -hmm. Ik niet de microfoon die in de zender openstaan. goed? Nee, hey, ga lekker door. Yeah. Uh, ja, die uh, moeten dan even naar uh, uh, Libran.nl gaan. Daar vinden ze de link naar Facebook. Um, en dan kun je op de Facebook pagina kun je klikken op uh, ja, de post die hierover gaat. En dan kun je op eBay een bot doen. 467 euro staat te tellen inmiddels op. En we hebben inmiddels al 52 biedingen gehad. Dus uh, ja, een hele mooie opbrengst voor het KVM. Uh, het leuke is, als je dat doet, ga je even naar mijn Facebook pagina. Laat hem even zingen. Ja. Zing de mando er zit al een filmpje bij hoe ja. het te gemaakt is. Ik wou zeggen, trek je niks aan van veel Collins, maar dat deed je al niet. Okay. <laughs> Wat Ben, Hoi hoi. Tot later. Tot later. Hoi hoi. hier niet voor zat, uh, vond hij het al heel wat, Ben. Ja, ja. Ja. Uh, ben Liebrand en uh, zijn remix van uh, In the Air Tonight uh, van uh, Phil Collins. Um, administratie, administratie, Mario, Unico, uh, Marielle en uh, Jeroen. We zijn uh, met uh, de reunie bezig van uh, Stennis en Van Inkel. We zitten op de zolderkamer uh, in Almere. En we hebben de tijd. En dat is dus ook <lacht> lastig als ik denk <lacht> dat ik de tijd heb. Ik heb nog een uurtje extra. Kan ja, maar, ja, ja. Voor je het weet ben je daar al. Um, die riet top 10 hadden wij, toch? Die ja, die riet je. Ja. ja. ja. Is, er, is die alleen gevuld? Uh, ja. ja, Hier is serieus. Ja. Ja, je moet even naar de nummers kijken die ervoor staan... want het staat niet in de goede volgorde. Ja, maar het zijn allemaal hele aardige mensen. Nee. Nou, Daar nou, nou, zat je vroeger ook niet mee, Mariel. Ja, maar dat ja, nee, nou, kunnen ze wel irritant zijn. Dus, ja, uh, ja dat maar in ze niet, dat dus weet ik ook niet of ze irritant zijn. <laughs> Wie nee, je... ik vind Alexander Pechtold echt niet irritant. Dat spijt me. Heel nee. erg. Ja, nee, sorry. Oh. Nee. Maar het is ja, nee. een ja, beetje onmollig afgelopen dagen. Ja, maar. Wat ja. ja. <laughs> nee, ja. uh, een slecht ja. voorbeeld. Ja. Ja. Nee, nee, ik, Alexander Pechtold ik, ik ga was, niet mee in deze hitze. Was er toen ook niet het hitparade net als met uh, muziek? Ook ja. de hitparade van ja. de, ja. de mensen die zich ja, deze week. Ja. En vond je Alexander Pechtold deze week niet opvallen in dit? Ja, wel. Maar ik. Je vindt hem leuk. Sowieso vind ik het een hele charmante man. Hey. Ja. Ja, okay. Je, je, hebt, je vond, hebt deze week... Ja precies, vrouw je deze week. <laughs> Analog vond het ja. ook wel. Ja, maar ja. Ik, kom je vind op het, terug. ik vind het... Een, een, ook niet zo chic om zo te, iemand zo privé op te... De... Da daar zat je oh, ja. nooit mee. Ja, wel, maar ik, ouder, een klein beetje wijze. wijzer geworden. Ja. He, ja. Twee kinderen op de wereld gezet. Ja... Nee, oh, ik, nou, ja. dat was ook een probleem uh, in, die, in die zaak. Oh, okay. Ja, nee, ik vind dat we ons allemaal niet mee moeten bemoeien. Oké. Okay. Oké, okay, nou, uh, Marielle doet niet mee met uh, die ja. mee Dat is goed. goed. Uh. Ja. Maar, maar we kunnen hem samenstellen. We kunnen het natuurlijk Deden we ooit, stelden we het zelf samen? Ja, of zeker. Waar? Ja, maar wel met feedback ja. uit de omgeving. Ja, je liet wel mensen ermee bemoeien. Want uh, ik kan ja. me herinneren dat uh, Paul de Weel stond er vaak op toen. Lois Leen stond er heel vaak op? Lois Leen. Lois stond er op. Ja, dat weet ik ook niet. Ik snap, ik snap dat ook niet. Maar. De, ik denk dat ik dat heb bedacht. Paul de Weel stond er ongeveer elke week op, volgens mij. Ja. Want die deed toen uh, het radioprogramma op uh, de KRO. Uh, en wij vonden dat nogal suf. Welk programma? Toen niet liever Paul? Ja. ja. ja want ik, hij, hij, hij, hij, nee, maar kan je ja. nagaan hoe de dingen veranderen. Want uh, we vonden het toen helemaal ruk. Ja. Serieus? Ja, serieus, waar joh. Hij, hij zat door alle intro's heen. En, ja. uh, hij bakte de, de radiowetten. Ja, en dat konden wij niet hebben. Wij in ons gestructureerde radiobestaan. Ik had in mijn hoofd uh, had ik opgeslagen dat ik dat een heel goed programma vond. Dus nou. deze week hadden wij de collecte uh, balanza ja, En toen was hij en hier. Ik, ja, ik dacht, ja. een van de klassieke radioprogramma's... die we nog een keer moeten uitnodigen. Lieve Paul, Paul de Leeuw en Paul van der Lucht, die het presenteerden. En die hebben dat deze week dus vanaf deze zonnepamer gedaan. En ik had dus opgeslagen dat ik het fantastisch vond. Dus ja, die, ja, ik, heb, ik heb gehoord hoe, uh, hoe hij een Huisvrouw een trio uh, uh, aanpraat. Ja. ja, van de week in ja. Lieve Paul. Dat is waar. Ja. Um, um, het is op uh, podcast nog terug te vinden. Ja, um, wat de theorie, wel de theorie is... Uh, weet Iedereen, wat de theorie van een trio is... Uh, unico, volgens mij heb jij een hele goede ja. reputatie op dit vlak. Dus jij hebt het even niet nodig. De theorie was van uh, Paul de Leeuw was heel eenvoudig. Uh, als mensen een trio willen... Dat was zijn theorie, hè? Dan heb je Luxeflex. En als de Luxeflex open is... dan ben je, sta jij open voor een trio. Dat is wat ik deze week geleerd heb van Paul de Leeuw. <coughs> Hoe is het met jullie Luxeflex? Uh? Maar als je op een want, woont, het valt. Nee, nee, Nee, ik denk, ik kom eh, even een Luxeflex geven. Ja, Vind ik dat wel weer mooi. Want nou, is maar is, ik denken jullie van verticale lamellen. Nou, dat, die, die hangen hier ook in. Dat ja, precies, ja. dat bedoel ik. Ja, dat is een, weer een heel ander verhaal. Dat is Paal van de Lucht die ja. zojuist binnen is komen lopen? De, de, de co-presentator en ja. mede-programmamaker van het programma Lieve Paal. Het slaafje van Paul de Leeuw. Nou. Oh. nou, dat zou ik nou niet willen zeggen, want ik heb geen. Ik heb geen lamellen en ik heb... Nou ja, laat maar. Ja, nou, maar ik heb uh, gewoon gordijnen. Ja, ja. Maar dat kun je me ook aan ja, ja, Nee, ik, wou, nee, ik ben... Uh, even geest, ik wacht ben even. Stop, stop, stop. stop, Even neutraal. Uh, Hoe is het mogelijk ja. dat wij... Ik weet dus niet dat hij komt. Dat wij zitten te roddelen over Paul de Leeuwen en Paul van der Lucht, Die liever ja. Paul deden. Ik zit al anderhalf uur beneden te wachten tot het leuk ah, wordt. Ja. En je dacht het gaat over mij. Ja. Ik ook. Uh, ja. Maar jij ja, was er van de week. Ik vond het dus echt heel leuk, Paul. Ja, begrijp ik. En uh, hoe zat het nou precies van die lamellen... Nu, ja, nu je er toch bent? Als je dat heeft te maken... dus als je luxe hebt... ja, verticale lamellen hebben we niet gehad... want er was de tijd tekort voor... want dan kwamen ja. we in de tijd van... Uh, Stenders vroeg, maar dan op de middag. Ja. Um, als je dus je lamellen... of je verticaal... nee, wacht even... Ja. Uh, Luxaflex. Als je je Luxaflex op een derde hebt hangen... Met het ja. licht aan erachter. Dan heb je zin in een trio. Ja, dan, ben je dan kun je alleen maar aanbellen en dan, je er, dan kun je er gewoon bij. En Paul zijn advies was, je moet gewoon Utrecht ingaan of Amsterdam. of een andere Leidse Rijn trein. hadden we het over. Oh, Leidse Rijn, ja. Want dat is, bericht, Daar is het heel hè? erg. Ja, ja dat, en als je dat dan ziet, dan kun je aanbellen en dan, dan gebeurt dat. Ja. Dat was zijn, dat zie ze eigenlijk. Hè? Ja. Zo is het. Dus ik daar naartoe. Ja. ja, ja, ja, ja de week. <hijnen> je nou, ziet er ook heel nullig aan je. <hijnen> je volgens mij een paar nachten blijven hangen of wat? Ze hebben me met pek en veren. Dat ja. leidse Rijn uit. <hijnen> ja, dat is net een nette gemeente. Ja, kom. Ja, ik ga dit even proberen te processen dat de man er ook is. Terwijl ik dat niet weet. Um, straks uh, de Indie Top 10, die mag je meehelpen samenstellen. Dat uh, kan via de Radio 2-app. Suggesties zijn van harte welkom. Niet dat we ze meenemen. Maar dan heb je in elk geval het gevoel dat het lijstje democratisch is samengesteld. Hè. Nee, hou maar even. be dancing. <laughs> Op de tweede verdieping van uh, dit gebouw. Ik was al onder de indruk en dan blijf ik ook. My baby and in the club. Zag je dat? Wow. You didn't see that. You. <laughs> you. Ik voelde het wel. You. En zo ging het dan altijd. Eén keer in de week maakten we de balans op. Ik kon herinneren. Ja, Dit is, uh, nou. is een andere <tie> <f> afstand. <tie> als je, als je meest mee moet je niemand aankijken. Nee, oh ja, dat is waar, de nog van toen, ja. De Iri-top 10. Samengesteld door de luisteraars van Radio 2 en een beetje de rond. 12-inch versie, geloof ik dat. Ja. Er zijn een paar mensen die uh, nog onder dit lot uh, vandaan kunnen komen. Eén daarvan is uh, Ali B. Ali B kwam ik tegen in de supermarkt hier in Almere. En ik heb hem nu drie dagen proberen te bereiken... op basis van ik ben jouw favoriete boodschappenvriend in Almere. Dus doe even mee aan onze actie. En uh, drie dagen lang heeft hij nog niet gereageerd. Dus hij zou in principe nog uit de IRI top 10 kunnen. Maar nu staat hij op 10. Ja. Ja. Oh, oh, oh. Ja. Nummer 10 inderdaad. Uh, uh, uh, Ali B vanwege ja. deze reden. Heb jij uh, zijn nummer toevallig? Nee. Ik nee, wel, maar nee. ik mijn telefoon is aan het opladen boven. Oh, oké. Okay. Ja. Dus heel hij heeft praktisch. nog. Is, ja, als, als wij de normale tijd aanhouden van stellen ze Van Inkel tot tien uur. Heeft hij nog even om zich te melden yes. bij, bij de redactie van dit programma? Nummer negen. Nummer negen? Ja, Mario. Is dat Hardwell geworden? Hart omdat hij stopt. Ik vind dat hij daar een compliment voor verdient. Ja, ja, ja Hij staat er echt op bij. Uh, ja, ja. Halen we meteen uit de IRI Top 10. Het is een groot compliment waard dat Hartwel be besluit... op het hoogtepunt van uh, zijn roem even te stoppen. Hij heeft uh, waarschijnlijk, denk ik, de documentaire gezien over uh, Avicii. Ja. Ja. En hij dacht, nou ja, ik uh, zit op wereldschaal ongeveer op dat Avicii-niveau. Ik ben uh, best wel moe. Ik stop er gewoon mee. Ik kap er gewoon even mee. Heel verstandig. Ja, ja. Dus ja. onze IRI Top 10 gaat best leeg zo hè, op deze manier. Ja, maar het is toch irritant voor de fans. Die ja, op hem, oh, oh dat is mooi. Dus uh, in dat opzicht ja. uh, is dat vrij geniet, altijd. Dus. Nummer 8. Ja, maar Marielle, we ja, rekenen op je. Maar ik ben gewoon niet eens met jullie lijstje. Nee, dat maakt niet ja. uit. Zeg zeg ik gewoon nee, staan. Ja, uh, Nummer 7 nee, dan. kom Op Op 7, ja. Ach, hé, hey Marietje. Hé, He, hey Marietje. Hey Marietje. Ja. Maar weet je waarom? Vooral omdat iedereen nu tegen mij zegt: Hé, hey. hey Marietje. Hey Marietje. Ja. Daarom. Ja. Ja. Ja. Daarom. Maar stel voor dat je er zelf een zou mogen invullen. Ik kan maar zeggen: de tipperader, de alarmschijf van de IRI top 10. Wat zou er dan in staan? Ik, ik, uh... Nee, je bent zo positief geworden. Ik ben zo geworden. positief ingesteld, ja. echt. Ik ben is... echt alleen maar blij. U is positief over geworden hoor, oké. Okay. Uh, Unico, we rekenen op jou. Waar ja, zijn we? Zeker. Nummer 7. De Auguste... van de week vond ik Stef Blok. Stef Blok, een pas van de week? Of was dat al eerder nou ja, aangewakkerd? We hebben het opgedeeld, deze week was het niet Ja. ja. Stef Blok, nummer 7. Nummer 6, Jeroen? Uh, nummer 6. Het gebruik van Engelse termen in uh, de Nederlandse taal. Dus uh, termen als bijvoorbeeld comforting... of building with nature. Al yes. dat soort uh, Engelse termen in de, Engel, in de Nederlandse taal. Die uh, staan op nummer 6. Hoe zou je ze in het Nederlands vertalen dan... als je dit wilt zeggen in het Nederlands? Uh, Geruststellend fijn gevoelgevend. Het ja. kind zit op radio 5. Eh, ongelooflijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Waar zijn we? Nummer, Nummer 5, 5. 5. Oh, 5. 5. Die moet hoger. Ja, ja. Die moet hoger. Uh, die moet, die moet over. Ja, ja. Wie moet hoger? Uh, deze bedoel je. Ja, ja, Marien, die ik, die zeg ook. jij het maar. Die, nee, ik durf niet uit te spreken, ik moet de wijk nog uit. Rapperboef. Rapperboef. Ja. Ja, ja, ja. ja, nou, Rappershors. Rapperboef. Ja. Ja. Rapperboef. Uh, ja. uh, vandaag was de, was de rechtszaak, maar er was zoveel uh, aanloop, zoveel interesse, dat de hele rechtszaak is uitgesteld tot uh, nader orde. Ja, en, en uh, ben jij daar niet bij betrokken op dit moment nog, Unico? Okay. We kennen elkaar. Okay, Repenwolf ja. en uh, Unico kennen elkaar, dus die kan er verder geen uitspraak over doen. En nee. uh, we zijn bij nummer vier. Ja. Ik vind dat ik er eigenlijk zelf heel neutraal in zit, ik. jullie ja. ja. het heel vier. Ja. Ja. Ja, ja, nummer vier. Had ze nog niet veroordeeld? Uh, nummer vier staan aardbevingen in, in het algemeen, namens ja. vooral Japan. Mooi. Ja. Nummer twee. Hij is nog niet veroordeeld. Hij kwam ja. wel met een privévliegtuig gisteren terug in Nederland. En hij wordt verdedigd door... Ja. Meester Roethoff. Gerald Roethoff, de advocaat van Joshua Jos B. En dan de absolute... Zijn we al bij één? Nee, we zijn met twee. Oh, sorry. Die die nou twee. twee. Die vind ik wel heel irritant. Nou, ach, maar die vind ik echt... Lief. Ja? Heel irritant. Nou, wie dan? Behalve zijn vader. De hele familie Rovink. Oh. Behalve Dries, Want die vind ik wel lief. Oh. Sorry. Ah, het, ha, Toch weer een beetje. Dries heeft in principe mazzel met, met, met, met, met zijn kind. Waardoor hij ineens weer populair werd. Met zo'n kind heb je geen mazzel. Dat weet ik wel. Maar... <hijntje> maar Dries is vrij schaamteloos. Als het met zijn carrière goed gaat, gaat het met hem goed. Derf Maar wat is de nummer 1? Is Alexander Pechtold. Ja. Ergen van de Rijk. Dus Ondanks dat jij, joh, verkeering verkeer ja, ik, ik met hem. Me. Ja, dat of me mensen vonden hem behoorlijke irritant. die dus ja. Hij tolereert veel van hem uh, Mariel. Ja, ik vind dat ik vind dat, dat toch een beetje moet schijnen, <laughs> hè? Ik weet niet. No one man can make you but you got dance. You, but you got a ding No one man can make you but you got a thing good No one man can make you but you got a thing No one man can make you but you got a thing good I said go in Michael heeft er een duidelijke mening over. Die dus zegt: deze muziek kan echt niet. Oh, no. Zeker, oh, no. yeah. nou, ik zie het. Is dat wel je kunt? Mij had niet zo lastig, hè? It's Friday night and the work week through. The boys get together for a round or two. I left the office work behind. There's a couple on my mind. Ali neemt nog niet.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 Country Boy! Yeah. Ik had well, ergens de behoefte vandaan gehaald ik, om dit te draaien. Ik voel me net af. Wat is, wat is de gedachte om deze plaat nu te draaien? Ja. Hij is leuk hoor, hij is leuk! Uh, nou ja, geen. Dat, dat was eigenlijk de, daarom. Ja, leuk, ja. Yeah. John Denver en. Thank God, I'm a country boy. Ik zie Martijn, de nieuwslezer, al klaarstaan. De reclame ook wel, maar we zijn een paar dingen vergeten, nog het leven. Ja. Ah ja, ah, ja. Ah, ja. We zijn er. Op... <laughs> Unico, ben je er nog? Ik kom uh, volgende week weer. <laughs> en doen we het nog een keer. Niks ervan. Oh ja. my god. Was maar ik begrijp natuurlijk. Je, je, je, je produceren het in je bloed. Maar uh, je was uh, ooit uh, met Roenico de grote kok uh, van ons allemaal. We hebben, niemand heeft zoveel uh, kookboeken geschreven als Roenico Glorie. Wij waren onze tijd ver vooruit met ons koken onderdeel. Het... Koken is nu hip, hè? Ja. ja, ja, ja. We zijn alle hippe mannen die koken. Is... Dat is heel comforting. Uh, ja. is het, uh... ja. twee, twee van onze drie hebben daar buitengewoon veel ervaring mee. Ik kook nooit. Nee. Ah, nee. Van Moeder. Wie heeft het recept? Volgens mij is dat met Honico zelf. Nou, er is een recept, daar ben ik deze week mee geconfronteerd: ja. dat is een tuintje van tomaat ja. oh. met mozzarella getopt met kerrysaus en waterkers. Het recept ga ik je niet vertellen. Dat zetten we wel ergens op je website deze week. Oh ja. Maar het mooie vond ik dat een chef-kok aan tafel dat presenteerde. 25 jaar terug waren wij heel bewust al met eten. We aten zelf belegd brood. In plastic verpakte in de NOS-contine. belegde broodjes van Sanitas. We aten heel slecht. Maar we fantaseerden altijd over heel lekker eten in ons radioprogramma. Nou, nu is het allemaal omgekeerd. Er zijn kookprogramma's op televisie. Dit ja. wordt ook weer op de radio natuurlijk. Ja. Recepten vallen op. Eten is lekker. Het is een heel andere dimensie geworden. Ja. Ja. ja, die broodjes van vroeger, Paul, die waren niet zo heel lekker. Nou, op het uh, gezonde eten dan maar, uh, Unico. Lever op. Ja. We hebben na tien uur, we, we hebben nog veel zendheid, want we hebben tot twaalf uur vanuit de zonderkamer gereserveerd bij uh, de NPO. Oh. Zijn er nog mensen die uh, een ik, oude ik radio-programma maken? Mark ja. ja. We ja. hebben gewoon... Maar, Koen Zwijnenberg! Ja. Ja. Mijn grote droom is jullie nog één keer onder het NPO-logo... Ja. Die prachtige... Aha, nee, jullie zijn er ook met z'n tweeën. Mark Adriani is tegenwoordig heel hoog bij Talpa. En Koen Zwijnenberg was dat al jaren. Die was altijd al heel hoog. Ja, bij welke zender die ook zat. Um, Koen, heb je zin uh, even een beetje rommel op de radio? Ja? We halen het NPO-logo weg. Dus Mark Adriani is ook tevreden. Hij staat super fundamentalistisch in. Ja, dat is waar. Dus dat kan, onder andere. Dus ja. daar hebben we zo meteen. Uh, heb je, of zeg je, nou, programma's nog niet klaar. We moeten nog nee. een hoop dingen doen. Nee, joh. De, de ruimte, geef de ruimte aan, aan de geef energie. Aan. Aan. Ja. Enzovoort. Ja. Maar nu eerst de reclame. En zo meteen Koens Weidenberg Live onder het NPO 2 logo. De, de Collector Bonanza. NPO Radio 2. Kijk, het allerbelangrijkste is dat het samenkomt voor KWF. dan maakt het label eigenlijk helemaal niks meer uit... Dan hebben we gewoon Radio 5, Radio 2, Radio 538, uh, Radio Veronica. Het komt allemaal tezamen voor KBF. vraagt hoor. Ja doe mij. <Nuziek> ik je weet wel. Mark Adriani overgestoken naar de commerciële partij. Geeft helemaal niks, Mark. Het is nee, ik dacht, ik kom even op bezoek. van ja, vond het eh, historische radio. Ik denk, ik kom even kijken. He. En het is iets met een goed doel. En ik heb een sociaal hart. Dus ik denk, kom ook nog een keer kijken. Daar zijn we. Je oude vriend, oh, misschien nog steeds vriend uh, Frank, komt zo meteen over. Ja, gelukkig. Uh, ja. Dus het Platenpaleis zit er niet meer in? Ik nee, nee, nee, nee, oh, kan niet meer. Ook okay, okay, niet te veel van gewoden wordt? Koenswijnenberg onze oude vriend uh, van, Hi van, hallo, van, hallo, van Hilversum 3. Uh, zit je nog bij 538? Ja, ja, toch? Jazeker. Ja. <laughs> ja, ja. Ja. Ik hoop het toch wel. Uh. Ja. En, en heel gelukkig. Ja. Dat is goed. Hoor je ik vind het mooi. Uh, we, we, ja, als, ook nog dat. Ja, ja. ja. Het mooi. Nee, mooi? Ik, ik ben dat serieus. Want als, uh, er zijn vriendschappen voor het leven gespeed. En dan okay, er zit bij iemand een merknaampje Veronica. En dan 538. Het maakt niet uit. Er is een soort club die elkaar altijd weer vindt. En dan uh, hebben we een goede doelinzameling. En dan maken we lopen goos niet meer uit toch dat dan we samen blijven voor het goede doel en dan komen je langs En dat, ja. Ja. zou ik bij jullie ook gaan... bij me dat moeten jullie ook doen, ja. Um, nou, we hebben net Lonely Boy gehad van Andrew Gold. Die hebben we voor jou gedraaid. Mark, Mark denkt, oh, waar, ben ik, waar ben ik gekomen <laughs> in godsnaam? Ik weet het Neem toch. Dat was is... een hele lekkere plaat. Ja, lekker. dat is goed. Ja, ja. Dus Koen, uh, nu je er toch bent. Oh, ik mag. Ja, maak ja, gebruik okay. van deze vrijheid. Je dat, uh, wa oh, dat wat heerlijk. je ook wil. Wat je wilt. Uh, nou ja, dan maak ik van een gelegenheid gebruik... om iets van de police aan te vragen, natuurlijk. Ja, ook zo en, natuurlijk. En bij. Nou ja, ik, ik vind dat heerlijk. En bij voorkeur message in de botten, natuurlijk. Nou, Heb je dat in jouw systeem? Nee, dat is zo'n obscuur nummer. Ja. Ja. Maar ik ga eens kijken of ik het op Spotify kan vinden. Moet ja. Ik moet even zoeken. Oh, wow. Spotify. Je hebt hem. Ja man, Spotify yes. heeft het. We doen hem voor je. Dank je wel. lief dat jullie even langs kwamen op de Zolderkamer, vrienden. Yes. The police message in the bottle. En hij zegt... bus is onderweg naar hier met uh, met frankie en uh, met wouter en uh, nou ja zolang ze er nog niet zijn kunnen wij niet stoppen met zenden vind ik zelf zeker niet, want anders wordt stil fred een beetje voorzichtig hè, met die uh, oh. stokken van die uh, die Sto stokken oh, die... <laughs> Steek ze wat mijn ogen oh, sorry uit. Ja, maar ik ben ik ben helemaal opgewonden dit is vermoedelijk de eerste en allerlaatste park die voor opsteem dus <laughs> en dat geeft iedereen duurt het vijf dagen ik vind het knap applaus voor ja. ja, ja, ja, ja de gelegenheidsintroverteropstanders. Uh, heet jullie van allemaal van harte welkom. Hartelijk dank. Ja, Jeroen, er is uh, veel geld geboden. En dat is KBF. Uh, veel geld geboden voor het nummer Sympathy for the Devil. Daar, ah. hebben, wij, daar hebben wij ons aan... We hebben dat gedaan. We hebben dat ja, opgenomen. We hebben de, ons daaraan gewaagd. Ja. Ooit. Maar er zijn nu zoveel mensen die het aanvragen. Ja, dat klinkt super ijdel. Maar ja, mij kan het niet zoveel schelen als het veel oplevert. Nu ik heb het bij elkaar opgeteld. Levert het wel 125 cent op. Oh, Ja, ik zeg, uh, we draaien hem nog even niet. Het moet meer, hè? Ja, ja. tuurlijk. Hoe, laat zeggen, nou, voor de collectebus, zo meteen komt de collectebus deze kant op. Dus dan moet het afgesloten worden. Dan moet het echt, echt, echt afgesloten worden. Maar Jeroen en ik zijn best wel bereid om nog één keer... <laughs> laten we zeggen, ons relatieve... Uh, Hoogte of dieptepunt doorhalen we die van toe pas ik. Sympathy voor de devil nog wel eens in te starten. Buffalo Bob en de Wrinkle Stars. Het verloop was uh, eigenlijk vrij eenvoudig. Oh, hier, hier komt de eerste... Vijf euro. Vijf euro Vijf komt euro er binnen. Euro. Ja. Vijf euro. Zo. Um, <laughs> ja, nee, het kan dus nog net. Voordat de collectebus binnenkomt, kan het nog net. Je kan uiteraard nog meer bieden om het niet gedraaid te krijgen. Ja. Waar ja. ik zelf ook een bijdrage houd. <laughs> ja. 10 euro tot nu toe. Ja. Het kan. Laat me even weten. En um, ergens rond, nou ja, hoe laten we verwachten we de collectebus van uh, Frankie en uh, Wouter binnen? Als die hier in de straat geparkeerd kan worden. <laughs> als die niet weggetakeld wordt. Ik denk een uurtje of mm, elf. Uh, Fred, mm. hoeveel heb jij ervoor over om het wel of niet gedraaid te krijgen? Nou, heel veel geld om het niet te <laughs> <laughs> hey, krijgen. Ik, ik, uh, ik zet een tientje in voor omdat het zo slecht was, maar daarom was het ook zo leuk. Nou, Dat vind ik echt... Ik word vervuld van warme gevoelens. Ik ook wel. Jij weet ook nog wel dat Erik de Zwart het moest aankondigen... want het kwam in de top 40. We waren trots. Dat was geweldig. Nummer 18. We waren trots. Het kwam nieuw binnen in de top 40. Wij waren discjockeys van Veronica. En we hadden het voor het goede doel gedaan. Leek schiep. Hij uh, het hij, hij, hij, hij dan toch wil uitbrengen. Die jockeys moet geen plaat uitbrengen. Maar hij het toch doet. Dan gaat het naar het goede doel. Waren wij zelf nooit opgekomen. Maar wij uit integer als wij speelden riepen we. Nou ja, dat vinden we een goed idee Lex. En toen kwam dat ding in die top 40. Nou, ik was er wel trots op. Alleen we zaten één wandje bij de top 40 vandaan. Wij zaten in het kantoortje. Het programma voor te bereiden. Mm. <laughs> En, en, en weet je nog wat, we, heb jij nog onthouden wat Erik de Zwart zei... toen hij het aankondigde, toen binnenkwam in de top 40? Nee, dat kan nee. ik me niet meer herinneren. Nee. Nee, ben bent op de 36 in de Nederlandse top 40. Disjoggies moeten niet zingen en je roeferinkel en rookstanders oh. in het bijzonder... <laughs> Maar ja, het is voor het goede doel, dus het zal er wel nu op 36... een van de slechtste platen ooit in de top 40. Buffalo Bob en de Rickelstars. Stars. Nee, heeft hij dat de... gezegd? Ja. ja, en het lollige... Oh. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, en, we, en, en maar, we konden ons niks schelen. We vonden het toch mooi. Ja, we stonden er toch lekker in. Dat was ah. zo, ja, ja. Dus hoeveel geld heb je ervoor over om het wel of niet gedraaid te krijgen... Eh, ja. voordat de collectebus binnenkomt, willen we het weten? SMS bedrag en dan wel of niet? Ja, vind ik allemaal voorzichtig. Ja. ja, lekker strak. En dan ook graag een bedrag erbij. Ja. Ja, bedrag wel of niet. Ja. ja is We hadden Message in a Bottle. Ik heb daar lang over nagedacht. Ik zie Fred. Message in a Bottle. <laughs> SOS. Abba. Goed. Voel me al zo beroerd. 15 euro was jullie de versie. Absoluut niet draaien. Dat is wat een goed teken. Is. Sorry. Je bent gelukkig we gaan de goede kant op bedoelen. Ja, we kunnen ook de B-kant draaien. Of Few Miles High. Die vonden wij leuk. Die vonden wij leuk. Die vonden wij eigenlijk. Nee, die vonden we niet nog leuker, maar die vonden we ook leuk. Ja, die, andere vonden we, die andere, die andere. Nee, ik wil dan gewoon even focussen. Okay. Ik gewoon ja, focussen, goed. Ja. Goed, wel gewoon eh, even kijken, Heel goed. 200 euro als we hem wel draaien. Zullen nee, nou, nee, nou, okay. nee, nee, nee. Dus we even kijken hoe ver ze zijn eigenlijk, onze vrienden? De collectebus met Wouter en Frank. En Frank. Wouter, waar zijn jullie dan? Nou, wij zitten volgens mij... Frank, we zijn er bijna, denk ik. We zijn, uiteindelijk zijn we de bus uitgegaan en zijn we in een auto gestapt... want die bus ging zo tergend langzaam dat we dan voor twaalf niet hadden gered... en wij rijden volgens mij nu... Ja, en een ja, Het is wel heel stil hier. Weet je zeker dat dit de straat is? Zal ik een vuurpaal, uh, even, is goed, een, een lichtpaal is goed. afschieten? Doe eens, ja. doe eens, doe eens, doe eens. Nee, maar iedereen denkt de hele week al: nou, hier kan het niet zijn, echt niet. Nee. Maar daar is het dus wel. Nee. Maar wat doet er nu? Horen jullie wat? Nee. nee. Nee. Is het bij een hele grote toren in de buurt? Nee. Nee. Ik hoor bijna wel reactie. Ik hebben we iets later. Oh Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. De de heer... ah, yeah. <laughs> Jij kan hier niet meer over straat, joh de komende dagen Rob. Kijk, hier staan ze. Ja, oh. ja dat gaat goed. dit gaat goed, hoor. dit gaat goed. Ja, ja, dit gaat goed. Wat doen we nu? Komen we naar jullie toe? Ja man, ja, ja, ja. Oké, wat kan uit. Oh ja, ik zie het ook wel, ja. Kio, wat is We komen nu naar jullie toe. Ja, ja, top. Jo, top. Ondertussen uh, lezen wij een gedicht voor uit uh, eigen werk. Ga je gang. Ja, heb je een beetje gedichtenmuziek? Of uh, komen ze zo snel dat het. Uh... Ja, ik hoor beneden, hoor ik wat veel reactie, dus we zijn in de buurt. Kom hierheen! Dan wordt het door iedereen omhelst. Dan gaan ze iedereen beneden knuffelen. Dat, dat gaat te lang duren hoor. Je, je hebt toch je gedicht klaar? Ja, de mens. De mens lijkt een schamper bestaan. Terecht te recht voor komkommer, te krom voor banaan. Hebben we die nog eigenlijk in dit pakketje, of niet? Nee, die zit er nee, echt niet. We bij bij, nee, nee. Ja, we zijn ja. er nog. We zijn er nog. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. we komen eraan. We Sorry. We gaan we nee, we komen Ik, snap. Ik ho Goh. hoor dat jullie omhelst worden. Dat is goed. Ja, okay. wat is... Oh, wat leuk. Dankjewel. Dankjewel, we even nog? Doe dat straks even. We zitten te wachten. Ja. Moet ik een gedichtje doen? Ja. Ik zit me hier binnen stierlijk te vervelen. Ik wou dat ik twee hondjes was. Dan konden we samen buiten spelen. Hey. Wij konden hier bij het einde van de collectebus aan... met Bus Stop van de Hollies. Mooi om te zien, uh, een week uh, ingezameld en dit, de ontlading was dit hé hey, hoor. Ja, afrond! Ja, ja. hey. hey. ja. Nou, de collecte bus stop. Frank oh. hi hi, hi, hi. Nou, welkom. Eindelijk zijn jullie dan in mijn zolderkamer uh, terechtgekomen. Ja. Het heeft lang geduurd, maar ik ben ja. er blij mee. Ja. Oh, ja, we waren even onderweg. Ja, ik begrijp het. <lacht> <lacht> dat is niet zo erg. Hij wilde net nog tanken, die gek. Nou, ik dacht, ja. Nee, maar de tank was leeg. Ja. Ja, sowieso is de tank redelijk leeg. Ja. Maar ook van de auto. En uh, ik dacht, ik rijden rij nog even langs het tankstation. Ja. Zo gek is dat niet, hè? Nee. nee. Oké, okay. uh, even centraaltje hier. Dat ja. ik de gecoördineerde weer moet zijn van jullie allemaal. <lacht> het, het, het, het, het, ja. uh, we hebben een bijzondere week beleefd met z'n allen. Uh, allemaal uh, met dat ene uh, doel, dat blijven we allemaal benadrukken. Ja, dat we ook daarvan genoten hebben dat we hier met z'n allen bij elkaar hebben gezeten. is allemaal waar. Maar dat ene doel, Annabel, je bent er nu toch, KWF. Leuk Hallo. dat je er ook bent. Hi. Um, we hebben ons uiterste best gedaan. Ben je een beetje tevreden over onze inspanningen en vooral over het resultaat? Of zeg je nou, dat kan echt wel serieus beter. Wat hebben jullie de afgelopen week allemaal gedaan? Ik vond het een geweldige week. Ik ben overal geweest. Hier maandagochtend begonnen. Ter Schelling Ja, het was echt fantastisch. Gisteren nog in Hilversum met Bart... Helemaal sprakeloos. Ja. Nou, er zijn, ja, je gaat door alle... Nou ja, er is een fase van... een soort blijdschap, een soort vreugde. Dan weer realiteitszin. Je gaat door alles heen. Dat hebben wij hier ook gemerkt. We hebben artiesten hier. Danny Vera bijvoorbeeld. Ik wil ja. absoluut niet exploiteren. Maar iedereen heeft het meegemaakt. Of iedereen beleeft het. Zit er midden in. En dan moet je weer verder. En dan denk je... Ja, wat, er is ook vreugde dat we hier met z'n allen bij elkaar zijn. En dat we dit doen. Dat heeft ook wel iets. En nou ja, dan bereik je... Een, een soort resultaat met z'n allen. En uh, dan kijk je naar de bak hier uh, voor je neus. Uh, de sms en de whatsapp. En dan denk ik ik geloof niet wat ik zie. Al de verhalen die door jullie gedeeld zijn. Alle donaties die door, uh, die door jullie verstrekt zijn. Het is onvoorstelbaar. En dan zie je weer een krankzinnig verhaal van iemand die zegt... de hele familie... Weg en maar god dat jullie dit doen. En dan denk ik: nee, niet dat jullie dit doen. Het is fantastisch uh, dat uh, jullie dit doen. En dat krijg je dan uh, terug. En uh, dan is de realiteitszin gewoon helemaal waar het uh, nou ja, voor ons allemaal voor bedoeld is, toch? Ja. Dus, um, en als, kijk, Annabel van KWF ook, ook, ook tevreden is... want die kwam heel kritisch binnen van de week. Yes. Oh, dat was bij jou ook? Die was ook bij mij binnen. En yeah. ja, die dacht, nou ja, het zal wel moeten hier. Dan ben ik ook een beetje... Annabel, vertel, als je wilt iets over de, het, het, het resultaat. We hadden bedacht, we gaan uh, niet uh, lopen bonken... met allerlei eindresultaten en, en uh, dit is geweldig... want zoveel bedrag, Radio 2, geweldig. Nee, het gaat over het resultaat. Annabel, uh, wat heeft het opgeleverd voor KWF? Wat is de realiteitszin... Wat heeft het gebracht? Ja, het heeft voor KWF enorm veel gebracht. Uh, alle zichtbaarheid. Uh, wat jullie allemaal hebben gecreëerd. Al die mooie verhalen. Het bespreekbaar maken van kanker. Je merkte waarschijnlijk dat ook in de, in de interviews. Mensen vinden dat nog steeds echt moeilijk. Daarnaast hebben we echt van heel veel collectanten gehoord. Dat ze zo ontzettend blij waren. Met uh, uh, al jullie uh, uh, mooie verhalen. Maar ook dat zij dus aangekondigd waren. Dus dan gingen ze langs bij iemand. Langs de deur. Er was zelfs iemand die deed open. En toen zei ze. Oh jammer. Je bent geen Radio 2 DJ. <lacht> Serieus, dat soort dingen zijn er gebeurd. Ik hoor het dus vaker. Fantastisch, ik het vaker. ja. Dus dat, is, dat zijn de dingen die echt in het land geleefd hebben. Dat hebben jullie hier niet gemerkt. Maar de collectanten zijn ook echt zo blij met alle aandacht die ja. jullie hebben geregeld. Nou oh ja, dat besef moest er ook komen. Als er een collectant aanbelt, dan moet het niet gedacht worden zoals Rob Stenders altijd in zijn leven deed. Die dacht, oh, is dat iemand met een potje voor de deur wegwezen? Tijdens onze uitzending, volgens mij was je er ook nog bij. Ja, met de collectant. Ja, ja, ja man, ik was aan het uitzenden en ja. ja, wel leuk dat je aan het uitzenden bent. Maar ja. heel goed. Ja. Ja. Heel goed, heel goed, heel ze zei goed. volgens mij zelfs dat je de deur nooit eerder open deed. Ja. Dat is helemaal waar. Was dat was heftig, hè? He? Ja. En ze was niet één keer geweest. Ze was niet twee keer geweest. Ze was zeventien keer geweest waar ze dacht, nou pak ik hem op Ja, ja. echt te gek. Ja. En zo is dat oké. Okay. Nou, met alle soorten van genoeg is gedaan. En ja, dat bespreekbaar maken zeker. Want dat hebben we gemerkt. Jullie hebben dat ongetwijfeld ook gemerkt, Wouter. Ongelooflijk bedankt dat jullie... Wat ja, Het is toch een beetje ook... Je zit op je privéterrein en je deelt dat ook met ons. Het voelt soms als jurisme. Het voelt soms als exploitatie. Maar toch heb ik het idee dat we daar in elk geval een beetje het verschil meegemaakt. Daar ging het om, toch? Ja, zeker weten. Ja, zeker weten. Top. Nou, uh, um, tot zover. Dr. Anders um, um, Fidel Castro heeft gesproken tot u. Uh, <lacht> nee, maar dat waren mooie woorden. Dat deed je goed. Serieus? Ja, ja dat vind ik. ik. Oké, okay, nou, dus zullen wij hierbij uh, officieel uh, de actie... Uh, ja, tot, dit was hem voorlopig. Of zeg je, nee, we gaan nog door dat jullie bij Radio 2 de zolderkamer sluiten dat ik eindelijk iemand iedereen uit mijn huis kan flikkeren? Ja, de, <lacht> ja, de officiële collecte week is nog tot morgen, maar... Uh, nou ja. dus je kan het lopen, je kan het lopen. Dus ik wil zeker nog de collectanten allemaal super veel succes ja. wensen voor die laatste dag. Ja. En jullie in ieder geval vanuit KBF echt top, top, top, top. Met veel uh, grote liefde gedaan voor jou. Oké, okay, uh, applaus voor iedereen die een bijdrage geleverd heeft. Sweetheart, Bless. Bless. Alle mensen die uh, gecollecteerd hebben. Alle mensen die hier ook uh, in mijn huis uh, gezeten hebben. Iedereen die uh, met deze actie te maken heeft gehad. Een uh, ongelofelijk uh, dankwoord. Uh, vrijwel niemand heeft in de weg gezeten. Of één iemand na, maar dat doe ik wel even persoonlijk. Hallo. Oh, oh. Jij ja, je... hier natuurlijk Caroline. <laughs> Paul Rap zegt, dit lijkt mij een toepasselijke. Ja, dat is waar. Iedereen behalve de Mary Jane Girls in my house. Caroline, ik heb veel goed nieuws voor je. Oh. Uh, de, uh, voor de PR hoef jij je niet te vrezen. Ik zie hier... Uh, oh, die Caroline, die is hot. Hé, hey, bedankt. Wie zegt ja. dat? Ben Houdijk zeker. Waar is het? Op de wc? Nee, nee, nee. Um, even serieus. Even kijken. Caroline is hot. Love that girl. Kees. Bedankt, ik heb, ik, Kees. Ik heb, ik, ik heb, ik heb zijn nummer niet ah, ja. <coughs> en uh, waar ik zelf ook wel uh, een beetje plezier om heb... is nou? dat ze uh, je je vader aanvragen. Oh, tof. Doe maar. Ja. Doe maar is Goed voor de Buma. Bedankt. Ja. Nee. Voor de mensen die het nog niet wisten... en de, het hele huis is vol met mensen... realiseer je dat uh, Caroline uit een zeer muzikaal nest komt. Zo is het. Ze is uit de trompet komen vallen van... Euh, Rende Brouwer. Rende Brouwer, ja. Dat is echt aangevraagd, dat geloof je ook niet? Maar... Ik zag het, ja. Ik dacht, ik uh, wijs je er niet op. Ja. Breek je nou alweer op? Kijk, Mario, compliment. Dus, uh, Mario de Pieterman zegt, het is net James Last. Ja. ja. ja. Als je het zat bent, hoor ik het wel, hè? Nee hoor, dit roept allemaal herinneringen op aan mijn bruiloft. Toen heeft hij het gespeeld. Klein bakkie op. Dat is ja. heel gezellig. Ja. <laughs> en... <laughs> je moet ook niet onderschatten, mijn halve studie is hiervan betaald. Dus ik spreek hier met respect over. <tiedacht> Wat zei je, Fred? Ja, meezingen. We... Het is instrumentaal, Fred. Ja, nee, ik kan wel mee. <hums> Hallucineer nu of is dit echt de Radio 2? <laughs> je hallucineert. Hey Carolien. Laten wij dit rondje afsluiten. Want we zijn nu een beetje in reservetijd reserve bezig. bezig. Fertzibelink staat op links. Als hij ons nodig heeft, dan horen we het wel. Oh, gaan we op de bank liggen. Maar wat is het subtiele verschil... Ja, laten we daarmee eindigen. Wat is het subtiele verschil tussen de Geboedersbrouwer met middernacht en Refugee van Tom Petty en de Heartbreakers? Tom Petty. Want? De rest is hetzelfde. Ja, het is namelijk Trompetty. Petty... Tijd om naar huis te gaan, oh daar ben ik. Patty en de, de Je mag weg hoor, Caroline. Ik niet. Blijf... Jij zit toch tot 12 uur? Blijf je hangen? Jongen, tot het bid Ik Waar vind is op al... Rob Senders? Weet ik veel. Die is net mogiet. Oh, daar is Rob. Is net... Rob, ja. uh, tot hoe laat duurt dit feestje? Nou, het feestje is al afgelopen. Mm -hmm. Ja, tot 12 uur is de uitzending, maar het feestje is afgelopen. Oh, ik ga okay. nu beneden iedereen het huis uit proberen te jagen. En dan doe je dat, want je had er allerlei methodes voor. Um, hele depressieve nee. muziek opzetten of wat nee, dan ook? ik ben de allerbeste methode voor het legjagen van oh, ja. het huis. Je klapt. Ja. <lacht> <Ik zeg> Zo! <lacht> <lacht> dat was leuk, hè? Dat hebben we al een paar keer meegemaakt als we dood waren, hè, Bobby? Ja. Daar kun je goed. Ik ben daar kun in, maar ja, ik heb een uitzending hè, tot 12 uur. Ja, daar heb je wel oh, Ik heb jullie nou. de afgelopen week helemaal bijgehouden. Even twee veren in je reet. En een en, en, enorm lekker warm hand, handje in allebei jullie broekjes. Oh, je goed. Gret, doe ons één plezier dan als je het echt meent. Doe ja? straks een klokkenspel. Aha. Oh ja. ja? Hey, jongens en meisjes, I have to praise you. Echt, uh, ik, heb, uh, ik heb een groot bewondering voor jullie.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 Vertel, delen. vertel, vertel. Ja, naar aanleiding van deze plaat, Robby. Ik weet niet of, het, uh, of we dit wel goed kunnen formuleren... maar ik wil het dan toch doen. Ja. Nou, je hebt een paar dingen die je dan beleeft... als uh, mensen allemaal in je huis zijn. Uh, en dan kun je het hebben over alle prominenten die binnenkomen. Maar ik heb zo ongelooflijk... nou, ik denk genoten of een soort... Dat kan het ook zijn. Hoe heet dat ook alweer, dat dansen? Dat heet Biodanza. He en he? Uh, ja. ja, Stefan Stassen had gisteren een waanzinnig goed idee om uh, ons een cadeau te geven. Omdat hij te gast was in uh, Rob zijn huis. Ja. Namelijk de Collector Bonanza Biodanza. <lacht> ja. Dus we hadden, zeg maar, de mensen die je hier in deze clip <lacht> Precuse ziet dansen. Bio vakantie Daar van de neef en de nicht zonden ja. hier in de tuin. Oh. Ja, en dat is best gelukkig. wel gek, hè? Ja. Uh, want je moet het dan proberen te formuleren. en dan, uh, nou ja, de, uh, Of de mensen die de, de clip kennen van Fatboy Slim, die weten het. Maar het is krankzinnig, omdat het nou ja, eigenlijk een beetje bagwanesk is. Uh, dus je bent uh, aan het dansen, en dat doe je vanuit je lichaam. zeer zeker. Ja. En met een hele grote grijns op je gezicht. Ja. En uh, nou, Jiske Vett had het niet beter kunnen bedenken. Een uh, meneer heel erg stralend, nou ja, hij zou zo in die bagwan uh, kunnen hebben gezeten. En een mevrouw uh, die daar onderdeel van was. Maar als je het dan via Jiske Vett wilt afmaken... En dat gebeurde, was er dus één mevrouw die had een gebroken teen. Ja. En uh, die, die, <laughs> die danste, dus ook vanuit haar lichaam, nee. maar op een krukje. Ja. Maar die kreeg ook net zo vrolijk. Weet je wel zo echt. Nou, uh, daar, daar zijn dus beelden van. Oh, jezus. En ik durfde niet naar buiten, want ik was bang dat ik ook in dat bio-dingesgeval. Uh, uh, ja, en omdat dat dus niet doorstond, stond ik weer met mijn vrouw. Stond papa's. jij er wel? En wel. Stefan Stassen stond er. En er stonden heel veel andere mensen. Maar dat beeld krijg ik niet meer weg. Dat was dus in mijn huis. En ik durfde dus niet naar buiten. Ik zat dus op het scherm, de televisie ziet te kijken, één ja. meter van Laf de tuin hard. vandaan. Ja. Lafwaard als ik ben. Ja. Maar ik dacht, dit is fantastisch. Ik ben daar 22 minuten naar blijven kijken. Gefascineerd. En vooral dus die mevrouw die het afmaakte. Die maar, is een vet mevrouw. ik wil dat o, toch wel even gehoord splot. hebben nu, uh, Robby. Ja. Want ik vond namelijk zelf dat uh, Steven Stassen en mag ik Mag ik heel, dat... mag even in uh, mag even wat... Uh, is het ja, midden in een verhaal, Ja, weet ik wel. Maar ik volgens mij moeten we naar de reclame, denk ik. Nee, nee, nee. nee. maar nee, nee, nee. doen? We oh, toch. Ja. Wacht even, als strijd overheid is...